Goedemorgen. Vorig jaar zijn in Brussel zeker 79 mensen overleden die op straat leefden of dat ooit een hele tijd gedaan hebben. Het waren vooral mannen, maar er waren ook acht vrouwen bij. Het aantal straatdoden stijgt elk jaar en daarom is het ook belangrijk om die mensen te herdenken. En dat gebeurt straks in het Brusselse stadhuis, vertelt Chris Roels van het collectief Straatdoden. Ik denk dat we het even niet horen. Muziek zijn, het. het collectief van... Er zullen getuigenissen plaatsvinden van verschillende mensen die getuigen in hun naam, die hen gekend hebben. Er zal muziek zijn, het collectief van poëzie van Brussel. Die zullen ook uh, alle mensen een, een, minstens één of twee dingen vertellen in poëzie, taal, van elk één. In Gent is gisteravond een fietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De fietser was gevallen na een botsing met een auto met een aanhangwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Twee tabaksproducenten stappen naar de Raad van State tegen de beslissing van de overheid om de verkoop van nicotinezakjes te verbieden. Dat zijn zakjes die je onder de lip steekt en die daar nicotine afgeven. Er zit geen tabak in, maar toch vreest minister van Volksgezondheid van den Broeke dat die nicotinezakjes jonge mensen kunnen aanzetten tot roken. Maar dat is niet bewezen, zegt Kobe Verheijen van tabaksfabrikant Philip Morris. Daar is absoluut geen bewijs voor. Integendeel, in een land als Zweden, waar uh, die orale nicotineproducten zijn ingeburgerd, die juist veel minder rokers. Daar, daar rookt nog 5,6 procent van de bevolking. In België is dat nog 1 of 5. De dodelijke schoolbrand in Guana in Zuid-Amerika is aangestoken door een leerling. 19 leerlingen zijn gestorven bij de brand in een slaapzaal. Ze werden verrast in hun slaap. Een meisje heeft nu bekend dat zij een gordijn in brand stak... omdat ze boos was dat ze haar gsm had moeten afgeven. Ze raakte daarbij zelf gewond en ligt nu onder politietoezicht in het ziekenhuis. In Guana zijn er drie dagen van nationale rouw afgekondigd. En in de play-offs van het basketbal heeft Oostende gisteravond de tweede wedstrijd gewonnen tegen de Antwerp Giants. Het werd 94-60. De clubs hebben nu elk één match gewonnen en wie het eerst drie wedstrijden wint is de nieuwe kampioen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, volgens een voorlopig plan van provincie Oost-Vlaanderen... zouden tegen 2050 tienduizenden huizen in de Vlaamse Ardennen verdwijnen voor groen. Dat vrezen burgemeesters daar toch. En recyclageparken van Ivago in Gent en Destelbergen... krijgen een nieuw recyclagesysteem. Het wordt eerst zonnig vandaag na die cumuluswolken. Dat zijn lage wolkenvelden met een koele noordelijke wind erbij. Maxima 17 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven en in de app van VRT Nieuws. Nachttiersteen, Parket in Permo. Dirk en Jan, die hebben al fantastische, maar echt hele mooie zonsopgangen gestuurd. Daar word je toch gelukkig van, hè? Ik was al gelukkig en ik ben nu nog gelukkiger. Maar echt, dankjewel jongens. Goedemorgen Kim. Goedemorgen. En goedemorgen Schema. Goedemorgen. Ja, het wordt een mooie woensdag hoor. Ze hebben gezegd dat er veel wolken gingen zijn. Leugens, de zon is op. Ja toch, Natalia. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in, met de laag op je gezicht, hey, hey, hey. Bo, goedemorgen. Uh, ik heb een belangrijke vraag voor jullie. Ja. Ja. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, mijn geheim is dat ik eigenlijk uh, heel grote fan ben van het nieuwe internetfenomeen Schema Sai. Ja, dat is ik heb ook iets heel moois gezien. Ik vond het minder, maar... Uh... Is het waar? Ja, ik had niet gedacht dat dat zou uitdraaien tot een internetfenomeen, inderdaad. Ja, het gaat viraal, hè. Als iemand het gemist heeft, je bent aan het zwaaien op het internet. Dan het nou, alleen maar zwaaien naar onze lieve... Maar volg wees. gewoon GoeiemorgenMorgen op Instagram en jullie gaan begrijpen wat ik bedoel. is dat, ja, maar... Mag allemaal natuurlijk. Mensen worden er gelukkig van. Ja. Hoop ik. Van moet heel veel, inderdaad. Jij moet er ook wel gelukkig van worden. <laughs> dat is weer een andere vraag. Maar vooral, lieve luisteraar, waar word jij gelukkig van? Kom hier en verklap het mij. Ja, dankjewel, Bart. Uh, maar vooral, die, die zonsopgang, daar word je gelukkig van. Op deze prachtige woensdag. Ja. En van morgen Goeiemorgen, wordt twee. hey. Hey, hey. hey. The sugar, hang, the, the sugar, hang, the his Sunday best Sunday best.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 In de middle of the street van Madness. Ik zie intussen al dat Mirjam van den Broek uit Duffel de koeien laten weiden heeft. Maar hoe goed is dat? dat is heel belangrijk, hè? Ja, maar ja, die beesten lopen er nu met een natte kop. ik het doet toch allemaal? Goeiemorgen, morgen. Jouw ja, goeiemorgen telt voor twee. Radio 2. Die is 11 over 6. Wat een probleem in Alhaa. Ja, het zijn hier en daar uh, wat problemen. Inderdaad, de buitering rond o, o. Brussel. Daar gaat het wat langzamer bij Ruisbroek. Uh, komt er een ongeval op de linkerrijstrook. Dan uh, op de A12 van Brussel naar Antwerpen wordt net een obstakel gemeld. In de Rupeltunnel rechts, dus de rechterrijstrook daar opletten. Antwerpse richting Gent. Daar verlies je 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan is er een ongeval gebeurd tussen een tram en andere voertuigen blijkbaar. Dat betekent uh, geen tramverkeer in Antwerpen op lijnen 7 en 5. 15, dat is tussen Harmonie en Mortsel gemeenteplein. Ik moet het jou toch ook even vragen, Hajo. Hmm? Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik zou het niet weten. Ik zal over nadenken. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Het wordt sowieso een prachtige woensdag, lieve mensen. Vandaag 24 mei. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat ik nog altijd onder indruk ben van anderhalf miljard euro... dat onze Vlaamse regering heeft uitgegeven aan consultancy. Ja, ik, ik vraag me af wat ze allemaal gevraagd hebben. Dan moet ik nogal een mail geweest zijn. Maar je komt, dat komt toch Ik uit? heb een paar vragen. <laughs> Heel bijzonder. Als je naar buiten kijkt, ga je vooral een mooie zonsopgang zien. Beetje wolken, vooral veel zon, dat is de bedoeling. 18 graden, maar nu al lonken naar het weekend. Want het wordt prachtig weer. Wat zijn jullie plannen voor het weekend? Oh ja, ik heb uh, zondag een soort uh, lente -verjaardag -feest. <lacht> uh, In een surfclub aan de zee. Wauw, oh, tof. Dat wordt heel tof. Ik Goeie. ga eten bij vrienden. Dus, uh, ja, niet bij jou, hè. Bij nee, we zijn collega's. Vrienden. Ja. En uh, ja, misschien, schema kunnen wij iets doen samen? Absoluut. Wij zijn wel vrienden, hè. Zijn jullie vrienden? Wij zijn wel, wij zijn wel echt dikke vrienden. Dat gaat wel heel snel, vind ik. Jullie kennen elkaar vier maanden. Maar jij hebt daar ook niets over te zeggen. Nee, dat is waar. Dat moeten jullie je weten. Je sommige mensen waar het meteen mee klikt. Ja. <laughs> Anderen. Dat is goed. Ja, jullie moeten het weten. Maar vooral lieve mensen, zoals Eddy Geelen uit Moeskroen. Mijn vriend, Eddy. Goedemorgen allemaal. Dag, Eddy. Ja, ik wou je toch even de vraag stellen ook. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Eddy? Het is maar goed dat mijn familie en mijn huidige vriendin het nog niet weet, maar ik ga me een hele arm arm laten tatoeëren. Ik ga me in een motto kopen. <lacht> Ik ga in 2028 een beetje in de politiek gaan, maar ik wil niet zetelen, maar wel een beetje anarchistisch zijn. Dat is mijn geheim. Eddie, je bent wakker, dat is mooi om ja, te nu horen. Maar is dat toch geen geheim niet meer, is dat nu geen probleem? Ja, we hebben het ja maar zij luisteren niet, sorry, niet naar uw radio, ze zijn Franstalig, Moeskroen, dat is natuurlijk Wallonië. Ah, Alhoewel, we hebben ook Franstalige luisteraars. Die op die manier ja, ja. Ja, proberen om een beetje Nederlands bij te doen. Ja, het zal hun leren niet luisteren naar ons. Ja, dan weet je niet alles, hè. Nu, ik luister wel, hè. <laughs> Super. <laughs> Dank je wel, Eddie. Dank je wel voor zoveel goede verhalen als morgens vroeg. Geniet van de zonsopgang nog... en geniet van de dag, hè. Zeker nog een goede morgen allemaal, hè. Komt goed. Salukens, hè. Danny Geris die is jarig vandaag. Vind ik ook goed, hè. Zondag mogen verjaren. Vind goed. Ja, zo woensdag. Goh. Ja. Ah ja, maar als kind vond dat toch de max op de woensdag verjaren. Ja. Ja, als je 64 wordt zoals Danny, maar ook goed. Elke dag, elk jaar is een cadeautje. Nee? Zeker. Ja, tuurlijk. Ze zei alleen maar dag. ik had de nacht al moeten horen. Ze had me in, een oogopslag, brak door de linies heen. Voor mijn hart ging het te snel, en mijn hoofd mocht het niet weten. In een split second is het besluit. This is all a mijn hart, 18 over 6. Bom, wat is er toch allemaal gebeurd? Die bom van gisteravond. Anderhalf miljard euro. Je hebt er vast van gehoord, maar je hebt er heel veel vragen bij. We gaan ze oplossen voor jou. Het gebeurt allemaal over vier minuten. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Zeg, Aldi, wat is nu de slimste actie? Wel, nu bij Aldi, Italia-actie. Met meer dan 25 Italiaanse producten, zoals Italiaanse salami van 200 gram, voor de prijs van maar 3 euro. Aldi, altijd slim. Het lijkt wel alsof technologie ons steeds meer opslaat, ons steeds meer doet stilstaan. Maar hoe meer we bewegen, hoe meer we beleven.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 Meer info op TotalEnergies.be 21, bijna 22 over 6. De zon is op als je het gevoel hebt van... En wel, bij ons komt de zon nog mooier op. Deel gerust even een foto, we worden daar gelukkig van. We kunnen dat ook wel gebruiken vandaag. Want, oh man... Wanneer is bij jou dat nieuws binnengekomen van die anderhalf miljard? Ah, gisterenavond toen je me de link stuurde via WhatsApp. Ah, ja. <laughs> ah ja, ik zag dat binnenkomen. ik van nee, dat kan toch niet... Maar jongens, de Vlaamse overheid heeft dus uh, sinds 2019 anderhalf miljard euro uitgegeven aan consultancy. Het is veel. Iemand uh, appte nog van... ja. MC Kensi uh, ...heeft daar goed aan geboord, oh, maar niet nee. alleen MC Kensi. Schema. dat is de vraag natuurlijk. Waar gaat dat geld naartoe? Ja, de Vlaamse regering vraagt blijkbaar vaak de hulp van experten die hun kennis en inzichten delen over een aantal onderwerpen. Mm -hmm. En dus sinds de huidige Vlaamse regering gestart is in 2019, hebben ze dus al anderhalf miljard euro daaraan uitgegeven. Minister van welzijn Krevits heeft dat cijfer gisteren gedeeld in het Vlaams parlement, omdat ze zelf vragen kreeg daarover. Zij gaf namelijk zelf ook al meer dan 115 miljoen euro uit oh. aan experten. Maar dan zei ze, maar dat is toch niet zoveel, want in totaal hebben we al anderhalf miljard Uitgegeven. Het staat op alle voorpagina's van de kranten overal online. Er is een enorme bom gedropt. Waanzinnig bedrag. Ja, dit is niet zo goed voor de politiek. En dan krijg je de oppositie die natuurlijk van hun oren maken. Ja, die zijn heel boos. Want Groen bijvoorbeeld zegt... Ja, met dat bedrag kan je omgerekend 4000 ambtenaren aannemen. En ook vooruit zegt de overheidsdiensten... zijn kapot bespaard de afgelopen jaren. Maar dan kunnen we daarnaast blijkbaar wel zo'n grote bedragen uitgeven. Dat klopt niet. Ja, we kennen er niks van natuurlijk, maar ik zag ergens een vergelijking wat je kan doen met al dat geld. Wat mij vooral frappeerde, is het feit dat je ja, je, je vraagt aan advies van mensen, maar je betaalt ze. En daarna zijn die wel weer weg. Dus als je iets nieuws wil vragen, moet je weer betalen voor die mensen. Ja, dan nou, dat denk is ik aan de lopende band. Problemen aan, aan kinderopvang, aan armoede, aan, allez, noem het op, de lijst is. is Mm -hmm. Ze hebben waarschijnlijk dan gevraagd aan die mensen, hoe moeten we het oplossen? Dus dan gaat het nu opgelost geraken. Want ja, het is wel... open voor dat geld dat ze het wel weten, of niet? En wel, blijkbaar niet, want waarschijnlijk zal er was... Ja, ze zullen waarschijnlijk gezegd van weet je wat? Kijk, dit is ons factuur, en als je ons nog eens nodig hebt, bel nog eens. Zeg, maar voor dat geld mogen ze mij ook een keer bellen, zo. <laughs> Toch? Ja, jij ja, zou het sowieso oplossen, ben ik zeker. Ja, ze bellen niet, hè. Nee, deel jouw gevoel gerust even in de app van Radio 2, wat je ervan vindt. Het mag. Maar we zullen... Zorg dat er ook goed nieuws is. Ja. Romelu Lukaku, die heeft mij ooit opgetild. <lacht> <lacht> Wacht, waarom? Ja, het was tijdens. Uh, ik heb ooit voor MM Marathon Radio gehouden om studenten te steunen. En hij kwam langs en ik zei: Van man, jij ziet er zo sterk uit. Kan je mij optillen? Zeker, hè? Die heeft mij dan opgetild. Maar die, vo die volledige 120 kilo hoger als een pluimpje. Wow. Heerlijk toch, hè? Ja? Bon heeft een bijzonder interview gegeven. Hij praat over zijn gezin en zijn kinderen. En doet hij dit normaal nooit. Wat heeft hij verteld, Schema? Ja, het heeft, het heeft allemaal te maken met een documentaire over de Rode Duivels. One for All heet Die, die gaat te zien zijn op Amazon. En uh, die hebben gedurende zes maanden enkele Rode Duivels van dichtbij gevolgd. Ook Romelu Lukaku dus. En hij laat zijn gezin zelf niet zien. Maar hij praat er wel over. Want, en dat is wel, toch wel heel speciaal. Want normaal is hij daar heel privé en discreet over. Mm -hmm. En um, hij vertelt bijvoorbeeld over zijn zonen. Hij heeft er twee. En dat wist eigenlijk niemand. Zijn oudste zoon heet Romeo en zijn jongste zoon is ongeveer een jaar oud. En hij heet Jordan, zoals zijn broer. En uh, hij vertelt dan dat zijn kinderen hem rustig hebben gemaakt als mens. Want vroeger zou hij, zou hij ja, als er moeilijke situaties zijn, flippen, zegt hij. En nu denkt hij, ik ga gewoon chill zijn. Want ja, ik denk dat de kinderen waarschijnlijk al druk genoeg zijn. Ik vind het heel speciaal. Hoezo? Shima, ben jij rustiger geworden na kinderen? <lacht> Als je heet... Ja, wij hebben en, misschien geen uh, ja, bepaalde dingen om te helpen, hè. Ja, ja nee, niet. Het ja. ah, zou ook heel rustig zijn als, als, er, als ik niet zoveel zelf moest doen. <lacht> nee, maar dus, voor de rest ben ik heel rustig. Wil je erover praten, Kim? Nee, het is oké. Okay. Uh, nee, heb je lekker geslapen? Nee, want... <lacht> nee, want... Een van is... mijn kinderen was om twee uur wakker. <lacht> Schoon uur om wakker te worden. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Goedemorgen. Is hier zie je niks gekomen en altijd goed I promise myself I promise I'll wait I Goed, mother van Megan Trainor. En ervoor nog Nick Keimen en een Schots, die was helemaal feest. Tuurlijk wel. 1 over half 7 intussen belangrijkste nieuws zo meteen uit jouw buurt. Hier schema. Goedemorgen, vorig jaar zijn in Brussel zeker 79 mensen overleden... die op straat leefden of dat ooit een hele tijd gedaan hebben... Straks is er voor hen een herdenking in het Brusselse stadhuis. En twee tabaksproducenten stappen naar de Raad van State... tegen de beslissing van de overheid om de verkoop van nicotinezakjes te verbieden. Die zakjes steek je onder de lip en de overheid wil ze verbieden... omdat die jongeren zouden kunnen aanzetten om te roken. En de tabaksbedrijven vinden dat overdreven. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. Enkele burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zijn ontstemd over de nieuwe toekomstige ruimtelijke plannen van de provincie. Volgens de burgemeesters zouden tegen 2050 huizen en bedrijven moeten wijken voor natuurcompensaties en dat zien ze niet zitten. Ze vrezen voor onteigeningen. Volgens de provincie gaan bestemmingen niet veranderd worden en is het eerder de bedoeling dat lokale overheden beter nadenken over vergunningen. Het gaat voor alle duidelijkheid nog om plannen. In Gent is gisteravond een fietser om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde in de Burggravenlaan. Wat er precies is misgegaan, moet een verkeersdeskundige nog onderzoeken, aangesteld door het parket. De fietser kwam ten val. Dat gebeurde na een aanrijding met een wagen die ook een aanhangwagen trok. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Intercommunale Ivago voert vanaf oktober in al haar containerparken in Gent en Destelbergen een nieuw recyclagesysteem in. Daarvoor zullen tegen dan alle parken ook vernieuwd zijn. De vernieuwing zou begin dit jaar plaatsvinden, maar is verschoven naar het najaar. De belangrijkste verandering voor bezoekers is de scheiding van een betalende en niet betalende zone. De parken zullen opgedeeld worden in een niet betalende zone, waar je met heel veel fracties nog terecht kan, en een betalende zone. Een betalende zone waarin je met je grof vuil uh, terecht kan, zal kunnen. Maar ook met een aantal andere fracties. En die fracties zijn ingedeeld in een, een aantal kleurengroepen. En voor elke kleurengroep of kleurencode zal ook een apart tarief gelden. In Destelbergen gaat het Vernieuwde Park al open in juni, in oktober overal in Gent. En Gent is erkend als onroerend erfgoedgemeente... De stad ondertekende de erkenning... samen met bevoegd minister Matthias Diependalen... en zal nu meer geld krijgen van Vlaanderen... voor de erfgoedwerking. Het grotere erfgoed, zoals bijvoorbeeld de sint baafskathedraal en het Gravensteen, blijft onder Vlaamse bevoegdheid vallen. Maar stad Gent zal wel meer autonomie hebben... over het kleinere erfgoed. Dat zegt minister Matthias Diependalen. Naar archeologie hebben ze meer verantwoordelijkheid. Ze kunnen ook meer beslissen welk erfgoed op de inventaris komt. Ze kunnen ook, ook voor, voor renovatie... Van, van erkend erfgoed wat niet vergunningsplichtig is, gaan zij meer inspraak in hebben en dergelijke meer. Maar eigenlijk komt erop neer dat de stad nog beter gaat moeten aanvoelen van wat leeft in de lokale gemeenschap en hoe zij met hun erfgoedbeleid daar kunnen op inspelen. Enkele Gentse erfgoeddossiers zorgden de voorbije maanden voor beroering, bijvoorbeeld de invulling van het Groot Vleeshuis als fietsenstalling en het onderbrengen van een supermarkt in de Sint-Annakerk in Gent. Het wordt weer een vrij zonnige, droge dag met een mix van wolken en opklaringen. Het Blijft een beetje aan de koele kant door een noordelijke wind. Temperaturen landen vandaag rond een graad of 17. Morgen wordt ook vrij zonnig. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Goedemorgen, Hajo. Goedemorgen. De problemen op de weg, vertellen. Ja, naar Brussel. Hè? Een kwartier vielen al op de E40 vanaf Afliegem. Aansluitend op de binnenring rond Brussel gaat het ook nog eens tien minuten langzamer. Dat is van Groot-Bijgaarde tot Jetten. En op de buitenring moet je opletten voor een ongeval in de Ruisbroek. Links is daar dicht. Ook tien minuten aanschuiven daar. En dan de files naar Antwerpen. Die staan al op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 vanaf Massenhoven. Dat is al bijna een half uur erbij. erg druk, hoor. Heel. En dan de Antwerpse ring richting Gent ook al druk met 25 minuten vertraging... van Merksem tot aan de Kennedy-tunnel. En dan eh, door een ongeval is er in Antwerpen dan weer geen tramverkeer... op lijnen 7 en 15, dat is tussen Harmonie en Mortsel Gemeenteplein. We zijn er weer, dat zonnetje is terug. Lenten in het land, die maakt er hier de brug... Barbecue staat aan, Prosecco staat al koud, Albert Heijn, met de hapjes waar dat iedereen van houdt. Uw weekend wordt een paradijs met onze aperop. Broccoli of bloemkoolrijst, gezond is sowieso. Ontdek onze broccoli rijst, onze bloemkoolrijst en de rest van ons lange weekendassortiment. En bekijk zeker ook de nieuwe aflevering van onze webserie op dewereldinhetklein.be dat, dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. Distance Van REM. Het is 20 voor 7, de zon is aan het opkomen. Het wordt echt een goeie, goeie week. Het is al een goede week geweest. Hè? Goeiemorgen, morgen. Een beetje Hollandse week. Morgen hebben we André Hazes in de show. André Hazes, die uh, ook een documentaire heeft. Er is ook een boek over hem uit waar hij blijkbaar niks mee te maken heeft. Oei, dat is ook heel bizar. Wat wil jij van hem weten morgen? Goh, van André Hazes denk ik wel dat veel mensen ook willen weten. Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Dat. Oh, wat, wat zou zijn geheim zijn? Ik denk dat er meer dan één. Misschien wel is. Misschien hè? Maar nee, die heeft geen geheim meer. Dat is het mooie eraan. Ja, denk je dat nu echt alles op straat ligt? Er moet toch nog iets zijn? Okay, Weet je wat maar. grappig is? Je moet er eens naar kijken. Die lijkt super hard op mijn man. Mensen zeggen dat altijd als je mijn man <laughs> zien. Jij lijkt op André Hazes. dan denk ik, NO! Mensen gaan nu allemaal een man, een kind van onze googlen. Ja, vindt hij heel ja, dan leuk. Dan hij is altijd graag in de luwte. Dus niet te veel googlen. Wil je zijn naam tof? opdelen? Of, of... Nee, doe me niet. Nee. Sorry, Niels de Jong, Gaan we niet doen. <laughs> maar dan. Uh, vandaag nog een topper. We hebben Met zijn liefde voor muziek. Hij heet Papa. En je wil vooral weten wat voor een papa hij is. Maar een klein testje doen met de mensen. Ja. En dan gisteravond ook nog een goed verhaal. Uh, bij ons op Radio 2. Dit wil je wel even horen. Zeker als je man bent. En ook vrouwen en alles daartussen. Het ga je voor iedereen. Het ging in Radio 2 wijs over mannen en de emoties. Mannen die delen blijkbaar veel minder makkelijke gevoelens. Caroline de Becker onze DJ, die heeft gepraat met seksuoloog Wim Slabbing En die zei, ja, het heeft allemaal te maken met de hormonen van de man. Dat is normaal, die huilen minder dan vrouwen. Testosteron houdt huilen tegen. Maar natuurlijk, ja, het is niet zo dat die geen emoties hebben. Hè. Er was een luisteraar, heet Nils Perman uit Deerlijk. Het land van Niels de Water, trouwens. Die deelde zijn verhaal en hij vindt het moeilijk om met zijn mannelijke vrienden over emoties te praten. Nog even meeluisteren. Mijn mannelijke vrienden die, die gaan mij zo schouderklop gegeven en zeggen van kom pak nog een pintje. Ze weten rap over iets anders, het? Ze luisteren wel, maar ze, ze reageren daar niet echt op. Misschien is dat, dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Met een vrouw is het anders. Ja. Die luisteren. Die, die gaan daar echt op in op dat onderwerp. Die beginnen echt zo vragen te stellen of, of mee na te denken. van kunnen die dat of dat of dat doen om dat op te lossen of zo. Maar die clichés dat is toch allemaal veel. Dat is toch wel veranderd intussen. Ja, goh, ik vind dat wel een beetje jammer. Ik heb thuis twee mannen in huis, groot en klein. En ja, bij ons wordt dat ook wel bevestigd. Ik lach daar zelfs mee. Ja? ja? Als er zoiets is waar mijn zoon mee zit, dan zegt mijn man, ik zal wel eens met hem praten. En dan zeg ik echt, dat wordt een leuk gesprek. Alles goed? Ja, ja, Sava. Oké, okay, uh, dan komt het wel in orde zoon. Dus ja, bij ons is dat ook wel een beetje zo. Ja, maar je helpt hem ook niet op die manier. Natuurlijk. Ja, dan ga ik het natuurlijk wel doen, hè, want dat, dat werkt niet. Maar, ja, maar ja, misschien moet je hem de kans geven om het, uh, om het dan toch goed te doen. Ah, wel, dan is het zo. <lacht> Praat jij makkelijk over je emoties? Uh, sinds mijn uh, even denken, 42 ongeveer. Maar dat is al lang geleden. Dat is lang geleden. Dat is al ja. heel lang. Mm, ja, tuurlijk. En, ja. En, uh, en je werd wakker op je 42 en je dacht, ja, nu ga ik toch eens over mijn emoties praten of? Nee, ik heb dat geleerd. Van wie? Van mijn vrouw. Ah. Ja, soms kun je dingen leren van elkaar. Ja, ja, maar natuurlijk, we, we werken daar ook wel aan het huis, hè, maar, maar het is toch wel zo, ja, echt. Een gegeven dat dat meestal... En ik vind dat wel jammer. Ik denk, heel veel mensen van mijn leeftijd werden er totaal niet mee opgevoed. Dat het thuis ook ook. amper gebeurde. Ook. Alleen, mijn ouders, als we nu aan het luisteren zijn, top job gedaan. Maar op dat vlak, zo, zoals mijn vader dan altijd samenvatte, van... Uh, ja, maar ik moet je daar toch niet mee lastigvallen. Ja, dat was bij ons ook wel een beetje zo. Dus... Um ja, als ik dat aan mijn man vraag ook, dan zegt hij soms ook gewoon, ja, soms heb ik daar ook gewoon geen behoefte aan. Uh -huh. Ook dat, ja, maar dat is ook wel zo. Soms hebben wij er ook gewoon geen behoefte aan. Denk je, het hoeft niet. Ik wil ik gewoon een pintje gaan drinken? Ja. Dat gevoel. Oké, ja. Shema, je bent heel stil plots. Maar dat, dat mag, hè? Dat mag soms. <laughs> het is goed, ja. Ik denk mijn eigen dingen en ja. je mag het daarop denken hier in de... Hier is een veilige omgeving, hier ben je veilig. Ja, nee, maar wel. er zit wellicht wel een, een, ook een wetenschappelijke verklaring achter, hè? Met die hormonen blijkbaar. Ja, voilà, dus. Herbluister gerust kan op de app van Radio 2, Herbluisterwijs. Het is vanavond opnieuw met Caroline de Bekker. Kijk, een liedje om over na te denken zie, Wish je the best. What you're And how been. Do you, think you can tell me But leave out every part about him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 Hoe is Capaldi, 12 voor 7. Margot van de Regio. Intussen toch wel een beetje komen van haar fietsavontuur. Maar het gaat over slagers bij Margot van de Regio. Dag Margot, goeiemorgen. Margot van de Regio. Hallo, kus. Ah, dat is vervelend. We horen jou niet. Maar dat is allemaal niet erg natuurlijk. Margot van de Regio die gaat vandaag naar een slagerij. Want er zijn er blijkbaar nog amper. Wil je nog veel slagers? Ah, We uh, hebben een, een verse slagerij met twee slagers in. Maar ik moet dus toegeven, uh, ja, dat is echt wel een uitstervend beroep. Als wij een nieuwe moeten zoeken, is er altijd een, een, een heel gedoe. En dat is jammer, want het is wel echt. Uh, ja, als je daar echt liefde voor hebt, is dat een heel mooi beroep. Hè? Is, uh, ze gaat vandaag naar een BS. Dat is een uh, bekende slagerij. Vandaag in West-Vlaanderen. En het gaat om Lieselot van de Mol. Uh, Lieselot van de Mol die heeft. Uh, ja, dit jaar meegedaan, ja. dat was heel West-Vlaams en niet iedereen die begreep haar. Dus op een bepaald moment was er een, uh, een test en zij zat ergens op een andere plek en ze moest bellen met de rest van de groep en zei van, kan ik alstublieft iemand uit West-Vlaanderen krijgen, want jullie gaan mij niet begrijpen. <lacht> We gaan even meekijken en meeluisteren? Oh, hallo. Sorry. Hallo, um, Mag ik de west vlaming aan het telefoon hebben? Ja, En er is dan uiteindelijk een West-Vlaming aan de telefoon gekomen om haar te helpen. Hoe dat precies allemaal zit, dat hoor je over twee uur in... Marco van de regio. Ze zeiden, hou je van zeilen. Je mag een keer met ons mee. Ik wist nog niets van dat zeilen.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 Zag een roeier, een reiger En zat zo fijn in de zon Tien minuten later sloeg ik overboord, Want ik had nog nooit van overstart gehoord Ik wist dat iets van dat zeilen Alweer een je beskoot Sta je voor het eerst, dan sla je de water, Trek het je niet aan Ga door wat later, je niet je beste meer. Van wind weg van water, van wind weg van water, van water en wind. We zeilden uren en uren, met dat vertrouwelijke kloks. Ik mocht toch eventjes sturen, en was er trots. De, de vriendelijk, de zon stond hoog. Het was Belgaan, een belgaat van een zeemansloog. Ik wist nog niets van dat zeilen, maar was al bijna weer droog. Zijn je voor het eerst, dan sla je het later. Zeg het je niet aan. Margot, goedemorgen opnieuw. Hallo, goedemorgen. Jij gaat vooral op zoek naar een oplossing voor het probleem dat er amper nog slagerijen zijn. Hoe ga je het oplossen? Wel, ik ga langs bij die bekende slager waar je het over had. Lot van de Mol, Jij plezante kandidaten die vooral zot is van haar dood. Die is al de vierde generatie in haar familie dat de slagerij openhoudt. En ze is volledig... Van haar vak en ze willen jullie ook gek maken, of toch mensen die um, ja, iets, nog een, een nieuwe job of zo zoeken, warm maken, om misschien wel voor die slagerspiel te gaan. En dat gaat jullie straks zelf in levende lijven vertellen. Ja, want het straffen is effectief. Elke, wat is Elke week stopt er één slager en er komt ramp er bij. Waanzin. Ja, dus daarom is het ook dat vandaag ter Groene Poorten, dat wordt de bekende hotelschool in Brugge, een aanwervingsdag, uh, organiseert, um, om die opleiding in de kijker te zetten, want er zijn dit jaar maar 40 studenten die afstuderen. En ja, dan moet je ook effectief nog een slagerij openen, dat gebeurt niet door iedereen, dus 40 is sowieso ook al een heel laag getal. Ja, en dan inderdaad, ja, die gaan soms andere dingen gaan doen natuurlijk. Ja, ik hm. af, is dat dat dan bijgeteld of niet? Dat zijn ook slagerijen uiteindelijk, hè? Slagerij... Dat zijn ook slagerijen, ja dat, ja. dat zit er ook nog wel bij, natuurlijk. Alles daarover, over twee uur hoor je dat. Lieselot van de Mol, eh, dan zie je ook eens hoe die werd in haar slagerij. Dankjewel. Harta, harta, raita. Mm. je ruikt de 10% korting op ons barbecue assortiment al van ver. Van woensdag tot en met zaterdag bij Horta. Dit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 Beeld u dat eens in voor het beheer van haar financiën. Langsgaan bij een adviseur of de app gebruiken. Een vraag stellen via chat of telefoneren. Bij Beobank is gelukkig alles mogelijk. Dus bankier op uw manier. Via app, chat, website, telefonisch en met uw adviseur. Biobank. U bent goed omringd. Het zijn frigo Deals bij jouw OK supermarkt. Zo krijg je nu 1 plus 1 gratis op 500 gram Ruby Red tomaten van Bellorta. Ah, oh, maar dat is goed hè, voor als je niet kunt kiezen tussen tomaat garnaal en tomaat mozzarella. Of je pakt ze alle twee. genoemd net. Maak het lekker makkelijk met de frigo Deals van OK. OK, dat is snel, goedkoop en makkelijk. One van Telenet maakt. Tsjoh, er is weer Totaal overbodig. Want met One van Telenet geniet je thuis en onderweg van onbeperkt internet. Nu zelfs 12 maanden lang met 10 euro korting per maand. Voorwaarden op Telenet.be Hela, naar de kapper geweest? Nee, naar een beenhouwer. Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar Beterbed. De 16 winkels met slaapadvies voor jouw perfecte nachtrust. Kijk op Beterbed.be Beter slapen begint bij Beter Bed. Ketnet komt naar je toe met Like Me, de final concert. Sportpaleis. De geweldige cast van Like Me keert voor een allerlaatste keer terug naar het Sportpaleis. Zet je schrap voor je spectaculairste concert ooit. En zing en dans mee met de grootste hits van de afgelopen jaren. Like Me, the final concert, op 13 januari in het Sportpaleis in Antwerpen. Tickets en info op ketnetvoordeouders.be ja, Het wordt mooi in acht uur, live muziek van een hele lieve papa. Ja Jaap maar, ja papa dan eigenlijk. Geniet straks. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. BNT, Radio 2. 7 uur, 14 uur, Shema Een heel goedemorgen. Leerkrachten kunnen binnenkort meer loon krijgen voor hun specialisatie. En in Brussel stierven vorig jaar 79 dak- en thuislozen. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen sommige leraren een extra premie geven. omdat ze een bepaalde specialisatie hebben. Die leerkrachten zullen dan zo'n 250 euro netto per maand meer verdienen dan hun collega's. Voor het eerst zullen leraren met dezelfde anciëniteit en hetzelfde diploma. dus een verschillend loon krijgen. Minister van Onderwijs Ben wijt slecht Uit. Men bepaalt die taakinvulling lokaal. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat men iemand aanduidt om zich specifiek te gaan bezighouden. of toeleggen op aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten of de moeilijkste klassen voor zijn of haar rekening te nemen of in te zetten extra op Nederlands. En dat zorgt ervoor dat we een extra kwaliteitsimpuls kunnen geven voor ons onderwijs, maar ook dat we eindelijk eens die vlakke loopbaan van leerkrachten dat we die doorbreken. Vorig jaar zijn in Brussel zeker 79 mensen overleden die op straat leefden of dat ooit een hele tijd gedaan hebben. Het waren vooral mannen, maar er waren ook acht vrouwen bij. Het aantal straatdoden stijgt elk jaar en daarom wil het collectief straatdoden een mooi afscheid voor elke dak- en thuisloze, zegt Chris Roos. Een registratie zou fijn zijn met een boekje waar we de personen die eigenlijk er belang bij hebben, dat zijn de mensen op straat, zullen aanspreken om te zeggen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 Premier De Croo vindt dat de Europese natuurherstelwet te ingrijpend is. Die wet moet ervoor zorgen dat er in Europa meer bomen worden geplant, minder pesticiden worden gebruikt door de landbouw en dat natuurgebieden beter worden beschermd. Maar volgens premier De Croo gaat Europa te snel. Om naast doelstellingen rond CO2-uitstoot, daarbovenop nog eens te gaan zeggen, ik zeg maar nieuwe stikstofnormen, Nieuwe natuurherstelwetnormen overlaat de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niks te maken hebben met klimaatopwarming. De partij Groen, die ook in de federale regering zit, reageert verbaasd en zelfs boos over de uitspraken van de premier. Dat zegt co-voorzitter van Groen, Nadia Nagy. Het is belangrijk om het ecosysteem te behouden, want het is op die manier dat je mee het klimaat redt. Het ecosysteem en natuur zorgen bijvoorbeeld voor bescherming tegen overstromingen, wat een gevolg is van de klimaatverandering en van de klimaatcrisis. Je kan ze niet los van elkaar bekijken.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 Daarmee bedoelen we enerzijds ervoor zorgen dat het uit de handen blijft van minderjarigen en niet-rokers, maar anderzijds wel voor zorgen dat dit ter beschikking is van mensen die ondanks alle maatregelen die genomen worden in ons land, blijven doorgaan met roken. Want voor hen zou dit een veel beter alternatief zijn dan het doorgaan met de roken van sigaretten. De streamingdienst Netflix gaat abonnementen duurder maken voor klanten die hun account delen met iemand die niet op hetzelfde adres woont. Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken een account van familie of vrienden. Maar Netflix wil dat niet meer. Als je je abonnement wil delen met iemand die ergens anders woont, dan zal je 4 euro per maand extra moeten betalen. En in de play-offs van het basketbal heeft Oostende gisteravond de tweede wedstrijd gewonnen tegen de Antwerp Giants. Het werd 94-60. De clubs hebben nu elk één. En wie het eerst drie wedstrijden wint, is een nieuwe kampioen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Burgemeesters in de Vlaamse Ardennen vrezen dat veel wonen en industriegebied verdwijnt tegen 2050... na de voorstelling van een voorlopig plan van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. En Gent is erkend als onroerend erfgoedgemeente... en zal meer geld krijgen voor de erfgoedwerking. Maxima 17 graden vandaag, een mix van zon en lage wolkenvelden. De wind is nog steeds koel. Morgen wordt ook een vrij zonnige dag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur... en al te vinden in de app van VRT Nieuws. Bye veel De zon is op, maar er zijn we wel files haaien ja, ja, zeker. Op de E40 vanuit Gent vrij druk hoor, met 20 minuten vertraging vanaf Aalst richting Brussel. Op de andere snelwegen naar Brussel nauwelijks problemen te melden. Momenteel dat is wel goed nieuws. De binnenring rond Brussel daar vlieg je 10 minuten tussen Grootbijgaarde en Vulvoorde. En op de buitering een kwartier van Anderleg tot voorbij Ruisbroek. Komt door een ongeval daar. De files naar Antwerpen die zien we op de E17 van voor Kruibeke. En dan heel druk vanuit de Kempen op de E34 en op de E313. Want vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven is het ruim een half uur vertragen. En tot slot op de Antwerpse Ring, richting Gent ook al vrij druk met 25 minuten file van Antwerpen Noord tot Linkeroever. Waar gaan al die mensen naartoe? Ze rijden richting de zon, denk ik. Vakantie. Ze hebben gelijk. Goedemorgen, het is vijf over zeven. Eagle Cherry, safe tonight. Welkom. Goedemorgen, Peter en Kim. WRT Radio 2 all we need is candlelight you and me and a bottle of wine to hold you tonight uh, well we know i'm going away and how i wish i wish it were so to take this wine and drink with me let's delay our misery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 van Nancy. We waren net bezig over Lieselot van de Mol, waar uh, Ons Margot naartoe uh, op weg is. is ook een super enthousiaste mama van het oude comité in uh, Rolleghemkapelle, de Sint-Janschool. School. jij het oudercomité? comité? Nee. Ooit gedaan? Nee, ik doe zo losse dingen. Omdat ik er niet op vaste tijdstippen kan zijn. Mijn, mijn job is nogal vrij onregelmatig. En dat Sorry. zijn zo van die vaste uren dat je daar moet zijn. Ja, die hebben vaste wel. Begint. Ooit gedaan, wel. En dan ruzie gekregen met een leraar en dan gestopt. Daar verschiet ik me van. <laughs> ja, sorry, het is, uh, was een lang verhaal. Het is ook lang geleden allemaal. Zal wel. Ik wil ja. niet over praten. In het kader van... Uh... Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Geen meer eigenlijk. Meer. Het is 24 mei. Het is een woensdag. Zet hem maar een beetje luider en kijk mee op de app van Radio 2 of VRT 1. Als je naar buiten kijkt, dan ga je wolken zien. En ook wel vooral heel veel zon. 18 graden. Maar je longt nu al naar dat weekend. Hè. Het wordt zo goed weer. Heel jij aan het lonken? Ja, echt wel. Maar gewoon omdat het mooi weer wordt. Hè. Niet, ik vind dit fijn, hè. maar... Tot wordt heel mooi weer. Deze week hebben we al heel veel gesproken over jouw fietsgemeente. de gemeente die echt zorgt voor de fietser. En vandaag zoeken we fietsgemeentes waar je ook echt kan genieten van het zicht. Dus niet alleen dolle fietspaden, maar ook leuke dingen om te zien. We moeten naar Lommel in Limburg, want daar zijn ze lekker bezig. Die zijn al eens fietsgemeente van het jaar geworden. En dat is allemaal door de bazin van de Fietsersbond. de heette Heidi Loenders uit Lommel. Kijk nu even mee in de app van Radio 2, kun je Heidi ook gewoon zien. Ze staat te schitteren naast een bijzonder fiets, of een verkeersbord tenminste. Heidi, goedemorgen. Goedemorgen Peter. Ja, beschrijf eens, wat, uh, wat staat er op dat fietsbord, Het verkeersbord? Ja, op het bord staat er dus op dat wij gewonnen hebben met... Uit staat er niet op, maar we zijn dus fietsgemeente, of fietsstad van 2022 hebben we gewonnen omdat we goed bezig zijn om Lommel fietsveilig te maken. Je bent van de fietserbond van Lommel, die is nog niet zo heel ja. lang geleden opgericht. Waarom ben je daarmee begonnen Heidi, vertel eens. Goh, het is eigenlijk een beetje mijn inspiratie dat ik in mijn praktijk als kindertherapie heb gekregen... Om mensen meer aan te zetten, te, uh, om te bewegen. Bewegen is sowieso gezond. Ook gezond voor uh, de lucht, is ook heel belangrijk, natuurlijk. Hoe meer men fietst, hoe beter, de gezonde, beter gezonde lucht dat we krijgen. Mm -hmm. Dus daarom ben ik eigenlijk ook wel echt gestart met uh, Ja, want Maar jij... om meer te kunnen. Ja. Jij hebt er mee voor gezorgd dat ze in Lommel echt heel goed bezig zijn. Want er komen nu ook fietsboevaars. Wat wordt dat? Fietsboulevards die komen er inderdaad, die werken starten volgend jaar, begin volgend jaar. Fietsboulevards zijn fietsstraten, kunnen fietsstraten zijn, maar het kunnen ook straten zijn waar we een, een veilige fietspad hebben. En die fietsboulevards die komen van noord naar zuid en van uh, oost naar west, uh, zodanig dat we in Lommel altijd veilig kunnen fietsen. Ik waar dat we ook naartoe gaan. Ja, ik voel een kruispunt ook. Ja. Kruisen die elkaar ook? Uh, die komen samen in het centrum. Dus het middelpunt ligt in het centrum van Lommel. Feestje daar. En een goede dag. Ja. Dat vond ik wel een heel straffe Heidi. Volgende week vrijdag. Dan hebben jullie Applausdag. Ja, wie ja, opvalt krijgt een applaus Heidi? We geven een applaus aan alle fietsers die die, we die dag passeren. Uh, Applausdag is uh, een initiatief van de Fietsersbond Nationaal. Uh -huh. Dus de, de Applausdag is een nationale actie van de Fietsersbond en dus in heel België. Er zijn 160 teams die gaan deelnemen. Dus het zijn er heel wat. Het zijn ook scholen of gemeentebesturen, maar ook de Fietsersbond natuurlijk. Wij geven een applaus aan passanten die, uh, uh -huh. die voorbij komen om mensen te sensibiliseren, aan te moedigen. Gewoon te bedanken dat ze met de fiets rijden. Ik vind het zo tof. Maar iedereen kan ook deelnemen. Goeie, dus je kunt nog altijd inschrijven op de website van de Fietsersbond. Kan je nog een vereniging of een school. Je kunt nog altijd inschrijven. Iedereen kan meedoen om een applausje te geven. Dus Ik zie gewoon kijken op de website. openen om met de fiets te komen naar het werk. Natuurlijk. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Om een applaus te geven bedoel je, als jij aankomt met je fiets... Ah ja, op die manier. Dan ben ik dan weer. Geven, geven, geven. Ge <laughs> Heidi Loender uit Lommel. Heb je die fietsgemeente-enquête al ingevuld op radio2.be? <coughs> ja, Natuurlijk, sowieso. En eh, scoort Lommel goed volgens jou? Uh, in 2020, 2020 hadden we toch 8 op 10... Voor beleving, 8 op 10 voor infrastructuur. En 9 op 10 voor de communicatie met de hey. stadsbestuur. Dus, uh, Ik voel ja. Ik voel nog Marge. Ja. Met die fietsboelbaars ja. gaat het alleen maar beter nog. Sowieso. Heid, ja, ook, uh, ook veilige schoolomgevingen. Dus ze zijn heel goed bezig in Stad Lommel. Voel mezelf in uh, jouw fietsgemeente op radio2.be. Klik door op fietsgemeente. En zorg ervoor dat jouw gemeente nog fietsvriendelijker wordt. Zeg bedankt om te stemmen op jouw favoriete fietsgemeente op fietsgemeente.be Two sinners can atone from a long breath Souls tied intertwined by pride and guilt There's darkness in the distance From the way that I've been living But I know I can resist it From the same vibe Oh I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight From the daylight Running from the daylight From the daylight Running from the daylight Oh I love it and I hate it at the same time Telling myself it's the last time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 van de best verkochte songs van Vlaanderen. David Kushner in Daylight. en Daylight. Volgende week komt hij naar Spits bij David. En David die belooft om daarmee te armorstelen. Dat doet hij met zijn gasten. Is speciaal. Wat denk je? Zometeen Jaap Reesma? Armorstel? Zou je durven? Ja, durven. Daar is niks aan. Hè. Die zwiert mij dan hier door die studio en dan is het gedaan. Ik dat het omgekeerd ging zeggen. En morgen, en jij André, nu het jongen. Nee. Het doet pijn en zo. En dan als schouder uit de kom... Dat is allemaal niet nodig. David is een sterke man. Dat is weer iets anders. Ja. Fitness heel veel. Ja. Dit is echt waar. Jij toch ook? Ja, <laughs> ja één uur per dag. Uh, per week. Sorry. Ja, ho, ho. Ja, morgen, gebeurt, morgen gebeurt het nog eens. Het is twee weken geleden. Ja, Goede papa vandaag in de show. Ja, prezen hem aan met zijn liefde voor hit. Uh, muziek, hit. Papa. Dat is over een half uurtje. Uh, punto Punto gaan we wel spelen. Ook met letters. We beginnen met de H. De H van... Het...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 Baka. Ja, sorry, ik had het laten passeren. Harry Styles, natuurlijk. Dat had ik al vergeten. Wordt ook eens wakker met? Bijvoorbeeld op Creta. Boek nu je unieke vakantie weg van de massa op elizawassier.be.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 Mark, directeur geweest van een basisschool en intussen met pensioen. Maar die gaat maar door, die Mark. Ja, je gaat gewoon terug naar school. Ja, ja, ja. ja. Men kan uh, heel goed nog altijd uh, vrijwilligers gebruiken van alle leeftijden blijkbaar. En als je dan al, al zoveel jaren uh, ja, het beste van jezelf hebt proberen te geven... dan hm. is het fijn dat men je toch blijft terugvragen. En dan doe je dat ook met hart en ziel en, om ze op mogelijke manier te helpen. Ja. Op een hotelschool doe je dat? Nee, nee, nee. Dat, dat is iets anders. Nee, ik uh, ga meestal helpen in een basisschool, in, uh, Centrum in een Altencentrum en in Ulbeek wel. Ook nog eens. En uh, de hotelschool, dat is puur voor de hobby. Dat is eigenlijk uh, als hobby uh, de opleiding hulpkok volgen. Ah, Maai, dus vandaar dat gepensioneerden nooit tijd hebben. Gelukkig wel even tijd om punto punto te spelen. Mark, zometeen start de klok: ik stel je vragen: je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden wie je een prachtige, exclusieve goedemorgen morgen, mok. Snel spelen en als je het antwoord. Niet weet, meteen passen. We beginnen vandaag met de H. De H van. Come on, Mark! Welke H is de man van de kip? Welke I eindigde bij het Eurovisie Songfestival 19e met het liedje Door de Wind? Ingeborg. Welke J is geen rok, geen t-shirt, maar wel de zon daarvan? Pas gewoon. Oh. Welke K uit de middeleeuwen staan zeker in Ordingen Gaasbeek en Laarne. Kasteel. Even overlopen. De H is Meis. de man van de kip. De H natuurlijk. De I was Ingeborg van Door de Wind, natuurlijk. En de J is geen rok, geen t-shirt, maar wel de zon ervan was een jurk, was een beetje moeilijker. Ja, dat vond ik wel. De K uit de middeleeuwen staat zeker in Oordingen, Gaasbeek en Laarne. En tuurlijk wel, dat was een kasteel. Goed gespeeld, man. Trick in Lorde. Proficiat! Ah, oh, zalig, zalig. <laughs> Goede morgen, morgenmok. Als je denkt van, ik had die wel geweten die je, nu punto, punto in de app van Radio 2. Punta, punta, punta, punta. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. voor zo'n, zo'n, zo'n goede plaat. Eurythmics en Sweet Dreams are made of these. Heb je nog aan meezingen? Ja, uh, nee, ik ben ik aan het playback, hè, want anders zouden mensen het horen. Hè. Dat zouden ze moeten doen. Ja, in de app kan je het zien. Dat zou toch fantastisch zijn, een playbackwedstrijd op de radio. Oh, dat gaat goed worden. Goedemorgen, we hebben nog een zangeres, dat is de Jacot van het Weer. Dag Jacot, goeiemorgen. Ja, hallo, Goedemorgen. Jij lijkt mij een zangeres. Uh, ik ik... Ik kan heel goed doen alsof ik een zangeres ben, maar het is inderdaad ook beter dat het zonder klank is. Oh nee, jammer. Het zou ook ja. prachtig zijn. Een zangwedstrijd voor weermannen en weervrouwen. vrouwen. <laughs> vindt, ja, ik doe vindt. wel mee, sowieso. Ja. <laughs> dat is goed. We kijken naar buiten. Ik zie heel veel zon, Jacot. Ja, goed hè. Ja, we beginnen vandaag zonnig. Het kan wel zijn dat er tegen de namiddag wat meer bewolking bij komt. En in het oosten van het land is een beetje lichte regen niet helemaal uitgesloten. Um, in het westen wordt het dan vanaf de namiddag weer opnieuw helemaal zonnig. En de temperaturen die lopen vandaag op tot ja, een, een 17, 18 graden, lokaal misschien zelfs 19 graden. En dan morgen, hetzelfde uh, verhaal eigenlijk, ja, dan starten we ook zonnig. Daarna kunnen er misschien wel wat wolken bij komen, want dan halen we maximaal tot een 18, 19, lokaal misschien 20 graden. Uh, vrijdag is nog een frisse dag bij 18 graden, maar dan dat weekend, ja je sprak er al over Peter, dat, uh, dat wordt schitterend. Hè? Met 22 en 23 graden op zaterdag en zondag en heel veel zon. Yes sir. See, wij vroegen ons af, bij, bij Weerman Frank wisten we dat bijvoorbeeld, is dat in zijn pyjama ergens. En Weerman Bram zit soms op zijn fiets. Waar zit jij, Jacotte, als je dit doet? Uh, ik zit toch ook in mijn pyjama. Oh. Twintig over zeven is nog iets te vroeg voor mij. En thuis in je living of in je bed echt nog? Ja, en uh, ik zit eigenlijk tussen mijn kleren, want dat isoleert misschien iets. Ik zit in mijn kast. In de kast. Oh, Jacotte zit in haar kast. Ja. Ik vind het een mooie showbiz primeur. Het zit nog in de kast. Ja, het mag uh, Je mag er gerust blijven in zitten. Het is een prachtige song. Dit Super Diesel, ticket naar de zon. Die willen we allemaal natuurlijk. Dag, Chakot. Tot nu. Zit ze in de kast, hoor. Ik denk dat ze op toilet zat. Nee, Goedemorgen. Goedemorgen. En Kim kwijt. Hallo Kim? Ja, we zijn er kwijt, maar straks misschien terug. Het is exact half acht, zo meteen het nieuws uit jouw buurt. Eerst Jema. Goedemorgen. vanaf volgend schooljaar kunnen scholen sommige leraren een extra premie geven, omdat ze een bepaalde specialisatie hebben. Er zal dan voor het eerst een verschil zijn tussen leerkrachten die hetzelfde diploma en dezelfde ervaring hebben. En vorig jaar zijn in Brussel zeker 79 mensen overleden die op straat leefden of dat ooit een hele tijd gedaan hebben. Straks gaan ze herdacht worden in het Brusselse stadhuis. Hey, dag Kim, ben je terug? Gevonden, hier ben ik weer. Waar was je naartoe? even naar het toilet. Oké, okay, dat mag. Dankjewel. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van der Enkele burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zijn verontwaardigd over de nieuwe ruimtelijke plannen van de provincie. Volgens de burgemeesters zouden tegen 2050 huizen en bedrijven moeten wijken voor natuurcompensaties en dat zien ze niet zitten. Ze vrezen ook voor onteigeningen. De burgemeester van Markendal, Joris Nachtergale is verontrust. Heel concreet van Markendal hebben we de cijfers bekeken. En van de 2400 gebouwen die we bij ons in de gemeente hebben, zouden er volgens dit plan 1381 moeten verdwijnen tegen 2050. Volgens de burgemeester kan de provincie ook bouwaanvragen weigeren op basis van dit plan. Maar volgens het provinciebestuur gaan bestemmingen niet veranderd worden en is het eerder de bedoeling dat lokale overheden beter nadenken over de vergunningen. Ten reactie van Anne Vervliet van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het is zeker niet de bedoeling om, om mensen hun huis te laten verliezen of te dwingen om te verhuizen. Dat is zeker niet de bedoeling. Uh, maar op een zeer lange termijn moeten wij gewoon nadenken uh, hoe wij uh, bepaalde gebieden beter kunnen beschermen. Maar mensen hebben hun rechten en die gaan we uiteraard niet. Afnemen. Het gaat voor alle duidelijkheid om voorlopige plannen. In Gent is gisteravond een fietser om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde in de Burggravenlaan. Wat er precies is misgegaan, moet een verkeersdeskundige onderzoeken. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde die deskundige ook aan. De fietser kwam ten val na een aanrijding met een wagen die ook een aanhangwagen trok. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Gent is erkend als onroerend erfgoedgemeente. De stad ondertekende de erkenning samen met bevoegd minister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 Stratocumuluswolken, ook wel gekend als lage wolkenvelden... komen eraan in Oost-Vlaanderen, afgewisseld met zonnige perioden. Temperaturen hangen rond de 17 graden... en een koele noordenwind waait matig de hele dag door. Morgen minder koele wind, koele lucht. Dus de temperaturen gaan wat naar omhoog, maximaal 19 graden dan. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws. Ja, is vier over half acht, vertel eens hajo. Ja, Het is uh, naar Brussel, 20 minuten vertragen toch vanaf Aalst op de E40. De andere files zijn maximaal 10 minuten lang. Dat is op de e 314 bij Aartschot. Op de E40 vanaf Everbergen en op de e 411 vanaf Jezus Eik. De binnenring rond Brussel, daar zijn er uh, vertragingen twee keer van een kwartier. Dat is van Halle tot Beersel en verder ook tussen Grote bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring ook een kwartier van Dilbeek tot Ruisbroek. Daar was een ongeval, maar de weg is gelukkig wel vrijgemaakt nu. De files naar Antwerpen dan, die zie ik staan op de E17, zo'n ja, klein kwartier van voor Kruijbeke. E19 ook een kwartier, vanaf Sint-Job. En op de E34 en op de e 313 wel ruim een half uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring richting Gent gaat het nog een kwartier langzamer op het hele traject dan, van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Ja, wat vond je zelf van die versie van papa van Jaap prees in Liefde voor Muziek toch mooi, hè? Toch? Oei, nee. Ja, jawel, maar... Oké, okay. vraagt zo altijd mijn mening, vraagt ook eens aan Schema. Die heeft ook een mening. En? Het was mooi. Het was mooi, precies <laughs> op, bij deze. Dus als je het live wil meemaken, zo meteen in de app van Radio 2. Zorgeloos op weg met VHB-pegvrijhelping. Nu ook in heel Europa. Niet goed slapen? Ga dan beter naar Beter Bed. 16 winkels met slaapadvies. Van beter slapen begint bij Beter Bed.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 Wij zijn het superhuilde duo. De vinielverdette en de twee linkerhandenman! Wij kunnen alles vloeren! Ja, lop, hè. <laughs> Ik heb me weer vastgelijnd. Vlieg naar de superklusdagen van Impermo. Met keramische terrastegels voor 24,99 euro. Tegels! Nachtuursteen! Parket! Impermo! Zeg baby wat vinden van dit kleedje? Dit is het toch op niks. Hm? Die heeft precies niet goed geslapen.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 We leven zalige zomer in Europa's grootste attractiepark, Europa Park. Meer dan 100 attracties en shows. Zes themahotels, een camping en een waterpark. Europa Park. Tijd samen beleven.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 I want you to want me I want you to want me. Zelfs live. 18 voor 8. Ja, goedemorgen. Bij ons intussen hebben we iemand. Ja, ik vind het heel straf. Je moet niet naar Liefde voor Muziek gekeken hebben om hem geweldig te vinden op VTM. Om te weten dat hij een topversie gemaakt heeft van papa van Stef Bos. Ja, Prezema heeft hij gezongen. Hoor je veel bij Radio 2. En Stef, die was ook helemaal in het bos toen hij dat zag en hoorde tijdens het programma. Ik heb hem zo terug naar de, naar de kern gebracht omdat ik, als ik hem nu zing, weet je, mijn vader, die, die is al lang niet meer wordt het een soort liefdeslied wat ik eigenlijk heel, heel erg ingehouden pak. Maar toen ik het maakte, was het een oerschreeuw. En dat heb je er terug ingebracht. Ja, allemaal de schuld van Jaap Reesema. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. Ja, hoe gaat het? Heel goed. Ja, wanneer wist je, dit moet ik doen? Bedoel je bij uh, de song, pa he? papa de song? Ja. Nou, dat, kijk, als Stef Bos meedoet, dan word je natuurlijk sowieso al heel blij. Voor mij is dat echt uh, een groot voorbeeld en een legend in Nederland. En in We hadden het er net over. Is hij nou eigenlijk groter in Vlaanderen of in Nederland? Ik zou het niet weten. Ik denk dat hij uh, in Nederland ook... Ja, weet je, ik, ik heb ja. daar zo vaak naar geluisterd met mijn ouders in de auto. En papa is zo'n ongelofelijke Evergreen. Ik vond het ook wel eng, want ik dacht ja, er gaan natuurlijk heel veel mensen ook zeggen, daar moet je niet aankomen. Dat mm. heb je wel. Maar is die, gro ja. Ja. die is heel groot? Uh, heeft hij onder... België? Ja, we kennen hem ook van, van Ingeborg. Die heeft onder andere Door de wind mee geschreven. Ja, ja, Songfestival. En heel veel liedjes van Samson en Gert. Ja, dat daar kwam dat ik ook pas. Ik niet. Dat wist ik ook allemaal niet. Dat heb ik allemaal eigenlijk pas bij liefde voor muziek uh, kwam ja. ik daar allemaal achter. Dat is een held hoor. Maar hij is natuurlijk. Uh, ik, ik vraag me dus ook af, heeft hij ook een Vlaams of Belgisch paspoort? Ik weet niet of hij een paspoort heeft. Überhaupt. Heeft je een halve. Uh, <lacht> ja, ja. En Wij zitten natuurlijk half in, in Kaapstad en, en hier. En ik weet het niet. Maar, uh, ja. maar al die landen, jullie zijn naar Spanje geweest om ja. dat op te nemen. Hoe was het daar? Ja, geweldig. Het is een, uh, het is een soort zomerkamp. Het is gewoon heel gezellig met uh, een paar muzikanten uh, uh, daar een, een, een week te zitten. Is, uh, is heel gezellig. Het was ook best wel pittig. Want je moet natuurlijk wel echt elke dag opnemen. En tv is altijd wachten. Vooral heel yeah. veel wachten. Um, maar vooral ja, muziek maken. S'avonds terugkomen. Uh, van de opnames. En met z'n allen nog even... Uh, uh, ja, tapas Veetje? en feestje? <laughs> ja, zeker wel ja, ik bedoel, er waren er wel een paar bij hoor Jente, Meteor en het uh, allemaal wel jongens yeah. die van een feestje houden zeker. Joris van ja. Meteor, alweer een showbiz-primeur het grootste zwijn eigenlijk Feest. van liefde voor muziek zeg maar ja, meteen ga je het live zingen papa, ja. je weet toch wie er gaat meeluisteren Jaap uh, mijn, mijn kindjes of, uh, of, of, of Stef, of wie sowieso. gaat er uh, wel, goedemorgen. Stef Bos. Goedemorgen. Ah, kijk even. Ja, kijk even. Mee in de Radio 2 app of op VRT1. Zeg, Stef, we vroegen ons af: heb jij een paspoort? Uh, ja, absoluut. Ik heb een Nederlands paspoort. Nederlands en geen Belgisch? Nee, nooit over nagedacht. Ik, ik kom ook steeds meer achter naarmate automatische auto. Wordt er op de ben. Sta je hier ook op de Wachterbeek? Is de grens. Ja, inderdaad. dat. Dus Oost-Vlaanderen. Oost dus nee, ik ben daar nooit zo mijn bij niet uit overtuiging, hoor. Dat ik denk, ik het oh niet van de pijf. Dat is wel mijn herkomst. Ja. Ik dat hoor dat er af en toe... Er vallen af en toe gaatjes nee, in de dat verbinding is, daarin wachten. Omdat Weken. hij dat, op de grenzen staat, hè. Dat is ouderdom, is dat. Is, is, dus is er een beetje op te schuiven? Dat zeg je strakker, Stef? Hoor jij mij nog? Ah. ah, zie dat het een Vlaamse top is. Ah, het is ja. gewoon Vlaams. Het moet gewoon in Vlaams zijn, die ja. merkt het wel. Zeg, Stef, uh, hoe voelt het voor jou om, om die song helemaal opnieuw te zien leven? Ja, dat is wat, wat... Ik denk, Jacques Brel, die zei ooit toen Frank sinatra zong, denk ik, Le Moribond, Seasons in the Sun. Zo'n vader van hem uh, van, kan dat wel? Het mooiste wat er is, kan het niet Ik denk en, dat... Uh... Ja, ja, ik denk dat we Stef gewoon even in Wachtenbeke moeten laten. Hij is weer opgeschoven richting Nederland. Bijzonder, bijzonder slecht. Maar geen probleem. Stef, blijf daar vooral even hangen en luister mee, want zometeen gaat hij het live doen. Lieve luisteraar, neem je app van Radio 2 erbij. Klik op Kijk en deel zeker even je gevoel bij de versie van Ja, preesma. Ja, je mag nu naar het Radio 2-podium ja, yes. in, uh, in de loft gaan. Ja, Stef Bos die woont inderdaad al een tijdje in, uh, in Wachtenbeke, in Oost-Vlaanderen. Maar op deze manier kennen hem toch wel weer een beetje beter in, uh, in Vlaanderen. Ja, hoe zal het ...reacties geweest op zijn optreden. Zou ik nog eens durven vragen? Ja, die is weg intussen natuurlijk. Kan gebeuren. Nu is hij helemaal weg. Dat heeft het gehad, denk ik. Kan gebeuren. Luister en kijk mee op de app van Radio 2... ...en geniet van papa door Jaap Rezema. Jaap, jij staat klaar. Kijk en geniet mee. Het is aan u.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 en ik krijg jouw rimpels in mijn hart. Jij hebt jouw ideeën, ik heb mijn ideeën. Maar we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht, maar die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook te vergeefs, zolang ik leef. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Soms gehaat, maar jouw woorden ze liggen op mijn lippen en ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een godloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geboren wat jij helemaal niet wou, maar papa, ik lijk steeds meer op Jij gaat naar de hemel En ik geloof er niet, dus we komen De tekst komt binnen met de manier waarop hij gezongen heeft. Goeie, goeie, goeie. Zo indrukwekkend, mooi, Wauw. Ik ben, ik ben van, die, van die tekst altijd stil. Ja, het is echt, zo echt een mooie tekst. Indrukwekkend, hij interpreteert ook fantastisch. Ja. Goeie reacties die binnenkomen ook bij ons. Ja, Jenny zegt, Jaap zijn stem is zo speciaal. Ik ben er helemaal van in de ban. En Jos zegt, geweldig liedje, ontzettend mooi. En Roland, die is heel eerlijk en dat, dat mag ook. Ik ben normaal gezien niet voor interpretaties van nummers. En dat is oké. Okay, maar deze keer vind ik het een schot in de roos. Proficiat Jaap. Nou... Dank. Ja, tuurlijk Goeden wel. Mijn reacties. We hebben een he? kleine reactie binnengekregen uit de Wachtenbeke van uh, luisteraar Stef Bos. Stef, daar ben je weer. <laughs> <laughs> ja, dat ging even mis, jongens. Ja. ja, dat is allemaal niet erg. Het, dat is, hier, is hier de grens, het is hier de grens tussen noord en zuid en dan, dan gaan die providers heen dan weer. We hebben uh, dat wel meer met wachtenbeken. Geen probleem. Wat vond je van uh, nee, de, de versie? een gouden Smallies keel, hè? Ja. Oh, en uh, ik, ik zat nou weer te luisteren zo op de radio mee. Want het het gek aan deze versie vind ik dat hij dat het pakt van in het begin en hij laat niet los. Het is een soort muzikale pitbull terrier mm. die zijn kaken erin zet. En ik vind, uh, ja, ik hou enorm met een van de luisteraars van de manier waarop hij zingt. Maar dat weet hij ook wel. Ik zat naast hem bij de preview van uh, die aflevering van K3. En dan zong die die oma's aan de top uh, gewoon naar een ander universum. Ah, zie ik. Uh, het is een... Jaap heeft een soort uh, emotionele intelligentie. Hij is intelligent en hij kan emotie oproepen. En dat is een zeldzame combinatie die ik alleen bij Johan Cruijff uh, <lacht> zie. Joh! <kunnen>. Ja. <lacht> we gaan alle kanten op. Ik voel een samenwerking komen. Het zou toch vast. Zo Jaap ja, is met ja, Stef Boss. Nou ja, ja, ja, echt een ja, brommel, ja, ja. Dat moeten we zeker een keer gaan doen. En ik stel wel voor om dat dan uh, in Kaapstad in ieder geval te laten uh, gebeuren. Ja. Om het daar toch? Ja, Steph? Of heel poëtisch zo. Ja, ja, Rezema in het bos zou moeten zijn. zijn. wacht de beken. gevonden. Dankjewel, je Stef Bos. Dankjewel. Heel fijne ochtend. En veel plezier vanavond in Leuven, want daar treed je op natuurlijk. Ja, première. We hebben de première van een nieuwe voorstelling vanavond in de Stadsschouwbeur. Yes. Kijk. En nog meer goed nieuws, goed. want je kan zelf kijken naar Ja Rezema. Zaterdag 30 maart sta je in de Lotto Arena in Antwerpen. Ook spannend. Kom met kinderen mee. Ja, uh, of mijn kinderen meekomen? Ja, ja. Komen. ja is wel, het is om half negen. Dus dat is dan wel weer net laat. Maar dit is wel een hele bijzondere. Dit is ja, wel iets... Ik reed er vandaag toch weer langs uh, hierheen. En dan zie je dat. En dan denk ik, ja, daar wil je wel een keer staan. Ik vond het wel spannend om hem aan te kondigen. Het gaat heel goed. Uh -huh. um, maar ja, ik denk wel dat de kids daar even moeten komen kijken. Tuurlijk. Het is toch een bijzonder wat... ding. Ja, ze, ja, je kinderen zijn heel belangrijk voor jou. Maar wat voor een papa ben je dan zelf? ik ben dus best wel tevreden als papa, denk ik. Ja, ik doe veel met de kids. Ik zorg dat ik er echt veel ben. Ik bouw daar veel tijd voor in. Ik heb altijd kinderen gewild ook. Eigenlijk al veel eerder. Ik was ongeveer dertig toen ik de eerste kreeg. Ja, ik vind het waanzinnig. Ik vind het leukste wat er is. Ik heb drie jongetjes. En natuurlijk doe ik ook dingen niet goed. Maar over het algemeen denk ik dat ik wel een aardig goede papa ben. Ja. We, hebben ze, we hebben ze een soort van ontmoet. En we hebben een ja. kleine Jaap papa testje voorbereid. Oh. Ja, we hebben de antwoorden van je kinderen. Muk, Joep en, en Ted. Kijken of je weet wat, oh, wat de antwoorden. Ja, Kim, je hebt een paar vragen. De eerste ja. vraag die je gesteld cool. hebt. Wat is het leukste wat papa met jullie doet? Wat denk je dat ze gezegd hebben? Nou, ik denk, moet ik van alle kinderen het zeggen wat ze... Of, nou, nou, ik denk, ja, ik denk dan, want Muk die zal voetballen zeggen, denk ik. Want die wil alleen maar voetballen. Dat is, dat is alles. Kijk even mee. Puzzelen. Met, met mij spelen. Met mij puzzelen. Met mij voetballen. Hier. Net. Ja, met mijn voetballen puzzelen. puzzelen. Dat heb ik nog nooit met hem gedaan met Joep. <laughs> is, ja, maar die, die middelste, dat is echt, dat is zo'n clown. Die, die verzint gewoon niet. Dat is ongelooflijk. Ja, creatief zeg je. Ja. Die van de moeder, zeggen ze dan. Ja. Dat soort dingen. Nog een vraagje. Wat is het eerste wat papa doet in de ochtend? Uh, ik ga het brood eruit halen. Ik denk dat ze dat wel weten. Dat uit, uit, uit ja, vieser. zoiets was het. Hè? Ja. Het was zoiets als brood uithalen. Mm -hmm. Even luisteren. Uh, de pet, ja, de, de mama moest even vertellen. Ja, ja, ja, ja. ja, de laiër verschonen dan van Ted. Dat, is ah, waarschijnlijk, okay, ja. dat moet ik ja. meestal doen. Het morgen morgens goed poepen, heel belangrijk. Ook is ja, is heel belangrijk, belangrijk. Trouwens, ja. In Nederland is poepen naar het toilet gaan. Ik wou het gewoon even meegeven voor onze laatste Oh week. ja, dit vergeten we even. Laatste ja, vraag. Ja, ja, ja, ja, ja. Toch even erbij zeggen. Um, ja, wat kan papa het beste klaarmaken? Uh, zo, ik kook bijzonder weinig. Ja. Tot, tot niet. Dat wordt zo spannend. Dus dan. ik denk dan... Uh, mag het ook frietjes afhalen zijn uh, bij de snackbar? Of? Even luisteren wat jij het beste kan klaarmaken. Boterhammen. Boterhammen. Ah, <laughs> nou, het antwoord wat ik net gaf is nu. Boterhammen. Ik vond het ja. heel bijzonder dat ze dat zeggen. Maar je kan echt niet koken dus. Nou, ik kan het wel. Nee, ik kan eigenlijk best ook okay koken. Maar ik maak, er, ik maak er geen tijd voor. Hm. Nee. Maar je ziet, je glundert als vader als je ze ziet. Nee, dat is toch niet te doen? Het maar wat? Leuk zat Oh, drie geweldige Bengels. Ja, ja ze zijn heel leuk. En, ja, ik vind ze echt heel leuk. En, en natuurlijk, het is echt wel pittig. Ja, uh, we, we werken allebei. Kim, mijn vrouw, ja. die had ook Kim. Uh, we, hebben het, we hebben het erg druk, maar het is zo leuk. In deze leeftijd: het is nu 2, 5 en 7. Mm -hmm. Ja, dat is, is echt waanzinnig. Het is heel fijn dat je er was, ja Prezen. Maar zaterdag 30 maart in de Lotto Arena in Antwerpen wordt yes. sowieso een bom. Dank je wel. Dank, dank, dank. Hoi, Peter en Kim. Radio 2. Wait for a distant coast. You say you love me and you roll your eyes. Turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we pass all that. All we done is to pass Back to frame number one. Come on now, now I wanna show you all again what it would be like. Just let Just like I should. I know what you're thinking. Uh-huh, good. Now, rest of the world is over. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't mind here. Yeah. Come on now, now I wanna get. Oh stop me no sir no, no, no, no, no, no. Every way that I can I'll try to make you love me again Every way that I can I'll give you all my love and Every way that I can I'll give you all my love and Every way that I can I'll try I'll try so fast so much Certap, every way that I can. Van het Eurovisie Songfestival ook alweer, zeg. Ja, Certap, uh, Turkije, die doen niet meer mee met het Eurovisie Songfestival en ik vind dat zo jammer. Waarom? Um, ja, geen zin meer waarschijnlijk. Ze willen niet meer. Nee, waarom vind je het jammer? Ah, omdat ze altijd heel goede dingen stuurde. Zoals die ja? start-up. bijvoorbeeld, om maar ja. iemand te noemen. Ja, die heeft het... Ooit gaat het, uh, Kim? Moeten we iemand roepen? Dus, Sorry, uh, ik moest echt lachen. Wat so, ja. een toeval dat ze weer Hadice hebt. Dat is wel een goed noem. Wel voor het Zongfestival, ja. voor alles. Oh, tuurlijk, ja. Ja, omdat ze goed kan zingen. Hè. Maar uiteraard, de wijken af, dames en heren. al, ja. al wijken af. Er zit meer schieten in VRT Max dan je denkt. Meer afschieten. Ja, shoot. Meer verschieten. In het maar ook meer opschieten met elkaar in Down the Road. VRT Max. Dat is al het beste van VRT in één handige gratis app. Series, films, docu's, maar ook podcasts en live radio. VRT Max. Daar zit meer in. dat uh, ik heb wel moeten in praten. Oei. Ja, ik voel mij gevangen. Ik wil nergens meer aan vastzitten. Ah.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 Het gedacht van luisteraar Angelique, dat moet je horen. Het is iets dat je misschien ook doet. Het kan een probleem zijn. Tip, parking. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is acht uur. VRT News met Shema Saïsai. Goedemorgen. Leerkrachten kunnen binnenkort meer loon krijgen voor een bepaalde specialisatie. En er komen strengere straffen voor geweld in het voetbal. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen sommige leraren een extra premie geven omdat ze een bepaalde specialisatie hebben. Die leerkrachten zullen dan zo'n 250 euro netto per maand meer verdienen. Voor het eerst zullen leraren met dezelfde ervaring en hetzelfde diploma dus een verschillend loon krijgen. Het zijn bijvoorbeeld leerkrachten die een extra opleiding volgden of die kunnen lesgeven in de moeilijkste klassen. Dat zegt minister van Onderwijs Ben Wijt. Dat is voor een beperkt aantal mensen. Het is ook een mandaat van drie jaar dat kan worden toegekend. ...maar verlengbaar is en zorgt er natuurlijk voor... ...dat we extra waardering gaan uiten ter opzichte van die leerkrachten... ...die gespecialiseerd hebben, die specifieke ervaring of expertise... ...al hebben verworven, dan niet nog gaan verwerven. En dus lokaal kan elke school eigen keuzes maken... ...afhankelijk van de noden en wensen. De bedoeling van de leraarspecialisten is om de dalende onderwijskwaliteit... ...en het lerarentekort aan te pakken... Vorig jaar zijn in Brussel zeker 79 mensen overleden die op straat leefden of dat ooit een hele tijd gedaan hebben. Het waren vooral mannen, maar er waren ook wel acht vrouwen bij. Elk jaar opnieuw stijgt het aantal straatdoden en daarom is het dan belangrijk om die mensen te herdenken. Dat gebeurt straks in het Brusselse stadhuis, vertelt Chris Roos van het collectief Straatdoden. Er zullen getuigenissen plaatsvinden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 Voetbal Vlaanderen gaat geweld op en naast het veld strenger bestraffen. Zo zal je langer geschort worden voor bijvoorbeeld een vuistslag of een zware trap naar een tegenstander of bedreigingen tegen de scheidsrechter. Dat zegt directeur van Voetbal Vlaanderen, Philippe Rozier. Voetbal is een contactsport. Bij een contactsport heb je contact en daar gebeuren al eens wel contacten waarbij de ene speler te laat komt en de andere speler raakt. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat over gedrag dat niet thuis hoort op een voetbalveld waarbij zowel fysiek als verbaal agressie die gebruikt wordt, waarbij er gestampt wordt, gespuwd wordt... geroepen wordt, geslaan wordt en dat tolereren wij niet meer. Vorig seizoen kreeg Voetbal Vlaanderen meer dan 6800 meldingen... binnen van verbale of fysieke agressie. En daarom start Voetbal Vlaanderen een campagne onder de naam... Doe jij dat thuis ook? Mensen met een beperkte mobiliteit, zoals slechtzienden of rolstoelgebruikers, zullen makkelijker de trein kunnen nemen. De procedure om assistentie aan te vragen via de NMBS-website wordt eenvoudiger. Dat zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. Ze zullen daarbij niet meer de hulp nodig hebben van de klantendienst, maar dat eigenlijk volledig zelf kunnen doen, dankzij een persoonlijke account ook, zodat ze niet telkens al hun gegevens opnieuw hoeven in te vullen. En we gebruiken daarvoor eigenlijk exact dezelfde functies dan in een app die we begin dit jaar opnemen ook al hebben gelanceerd. En die app die is ook een succes, want nu al gebeuren drie op de tien aanvragen op die manier. Dus uh, het wordt duidelijk gemaakt, vandaar dat we die functies nu ook uitbreiden naar de website. Assistentie aanvragen om de trein te nemen... kan ook nog altijd via de telefoon en sociale media. In het zuidoosten van Spanje valt er al dagenlang enorm veel regen... nadat het lange tijd erg droog was. In verschillende steden en dorpen staan de straten onder water. Het gaat om de regio's Murcia, Andalusië en Valencia. Daar is in enkele dagen tijd meer regen gevallen... dan in het voorbije half jaar. De overheid heeft daarom kinderdagverblijven... scholen en universiteiten gesloten. In Spanje was vorige maand... de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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Provincie Oost-Vlaanderen ontkent dat voor hun nieuwe beleidsplan... mensen zouden onteigend worden in de Vlaamse Ardennen. Burgemeesters vrezen daar wel voor. En 75% van de inwoners van Kruijbeke is voorstander van een fusie... blijkt uit een online bevraging in de gemeente. Maxima 17 graden vandaag in een mix van zon- en lage wolkenvelden. De wind is nog steeds koel. Morgen wordt ook een vrij zonnige dag. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Het is bijna vijf over acht zelfs. Vertel eens uh, de problemen. Uh, uh, dikke problemen op de A12. Van Boom naar Antwerpen. Daar is net een ongeval gebeurd eh, voor de bevrijdingstunnel. Die tunnel is helemaal afgesloten. Dat betekent dus dat je moet doorrijden ofwel bovengronds via de Jan van de Rijswijklaan. Ofwel de Jan de Vos-tunnel moet induiken. En dus uh, probeer daar weg te blijven. Want er staat al ruim een half uur file vanaf Aartslaar. De andere files naar Antwerpen. Dat is zo'n kwartier van voor Kruijbeke, zie ik, op de E17. Uh, 20. 20 minuten vanaf Sint-Job en dan op de E34 en de E313... ruim een half uur vanaf Oelichem en vanaf Herentals-West. Antwerpse ring richting Gent is wat minder druk dan daarnet... zie ik met een kwartier vertraging nog richting de Kennedy-tunnel. En naar Brussel hebben we op alle snelwegen... eigenlijk vertragingen van maximaal een kwartier. Hier en daar zelfs een stuk minder, dus dat valt goed mee. Geen verrassingen, geen ongevallen. En op de binnenring rond Brussel is het wel wat drukker... met de 20 minuten vertraging van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Tegels, parket. in parket, impermo. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goedemorgen morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Ontzettend mooi om te zien dat Eddy gewoon aan het meekijken is in de app van Radio 2. En wil weten wat Kim aan het drinken is. Ja, wel, het, is, het is wel heel spannend. Hè? Schrijf het op. Hè? Het is een brouwsol, Het is... Water. Jouw goeiemorgen taalt voor 2. Hey, hey. VRT. Radio 2. Goeiemorgen, morgen. Vandaag 24 mei, dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Dat er ook een nieuwe campagne is op en naast het voetbalveld tegen Weld. Doe jij dat thuis ook? Misschien goed gevonden, hè? Ik ook. Maar is... ik ben zo wel bang dat het antwoord vaak ja is. Uh, dat zou wel eens kunnen zo. Maar ze gaan nou wel mensen laten nadenken. Hopelijk. Sommigen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Maar kijk gewoon naar buiten. Ga je wolken zien, maar vooral heel veel zon. 18 graden en nu al zin in het weekend ook. Wat is jouw geheim, wat is jouw geheim? Ah, maar Het geheim is dat, uh, ik heb net de fietsgemeente-enquête ingevuld voor de gemeente Temse. En uh, ja, het is geheim natuurlijk, hè? de stemming is geheim. Heb jij kapellen al ingevuld? Nee, nog niet. Toen, Kontig, al ingevuld? Nog niet gedaan. Maar we hebben nog heel de week. We hebben minder tijd als jij. Hè? Ja, klik op fietsgemeente. Morgen een hele straffe weer, want André Hazes... Komt vertellen over zijn leven. Die is nog maar 29 jaar. Die mensen heeft al Amai. meer meegemaakt gemaakt dan wij drie. Ik denk zot dat hij nog maar 29 is. Hè? Aha. Een wow. ja. luisteraar, Angelique Timmermans uit Oerle. ...die was nog onder de indruk van Jaap Reze, net. Angelique, goeiemorgen. Goedemorgen allemaal. Hi. Ja. Deel eens jouw gevoel. Doei. Wat voelde je bij de song? Ja, ik was mij gewoon klaar aan maken om naar werk te gaan. En uh, in één keer kreeg ik dat lied te horen... En uh, ik, ja, ik kreeg de tranen gewoon van in mijn ogen. Ja. Mooi, hè? Ik heb, uh, ja, ja, ja, prachtig. Ik kende het lied al van vroeger, hè, van, uh, ja, van Stef Bos, natuurlijk. Maar ik was toen veel jonger. Uh -huh. En uh, ondertussen ben ik, uh, ja, ben ik mijn pa verloren. En dat is nu tien jaar geleden. En uh, toevallig, ja, zondag doet de kleine ook dan zijn communie nog. En uh, dat zijn momenten dan... Ja, dan, dan is er wel een, een hart gemist. Mm -hmm. En um, ja, dan krijg je dat lied te horen, en ja, dat brengt wel veel dingen terug met zich mee. Vooral um, bijvoorbeeld, ja, dat lied kende ik, ja, zoals ik thuis zei, mm -hmm. van vroeger. En, um, ja, maar toen stond je daar niet meer stil, ik zal zeggen tien jaar terug of zo. Maar nu dat je zelf ouder bent, eh, en je hebt kinderen, eh, enfin, ik heb kinderen, we hebben een zoontje van acht jaar en een half. Yeah. En, uh, en dan hoort je die zinnen terug. En, en, en, en vooral van, pa, ik, ja, ik, ik, ik lijk steeds meer op jou. En, en daarvoor, vooral, dan denk ik, godverdomme, allez, sorry, ik mag niet loeken, maar... Jawel. Ja, dan denk je van, hij heeft dingen tegen mij gezegd die ik nu tegen mijn zoontje ook nu zeg. Ja. En ja, dat, foef, dat, dat, dat, dat komt zwaar over, ja. Dat mag, dat, dat, dat mag. Wel iets laat het toe. Je kan het trouwens nog eens herbekijken op uh, goedemorgenmorgen of radio 2be Angelique, dankjewel om je verhaal te delen en je niet vooral van de communie van de zon en van de zon vandaag. Heel hartelijk bedankt en een fijne, fijne dag voor jullie ook allemaal, hè? Jij ook, Angelique. Dag Angelique. Goed, en wat muziek aan doen. Intensom. Ja, maar dat, ja ik, ik, dat is die tekst, hè. Dat kan je zo raken. Goed, hè. Mooi gedaan, dankjewel Stef Bos, dankjewel Jaap Reesma. En van de ene Angelique naar de andere, en hier mag je ook gewoon soms onpopulair zijn, Angelique Verfaille uit Blankenbergen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Angelique had een heel duidelijk gedacht, vertel eens. Uh, wel, het ergert mij als er auto's zijn met twee of meer passagiers. Deze uitstappen om parkeerplaatsen te reserveren. <gülphe> Oké, okay, wacht, wacht. Ik heb heel veel vragen. En hoe lang staan die mensen daar dan? Toch niet zo lang? Uh, well, uh, dat is in feite een soort discriminatie, want de personen die alleen rijden, die, die kunnen dan uh, die plaatsen niet innemen. Ah, zo. Klopt wel, hè? En rijd je altijd alleen, Angelique? Ik zelf, ja. ja. Altijd. Ja, dat is lastig ja, dan natuurlijk. Altijd. Ik vraag me altijd af, mag dat? Mag je zomaar een parkeerplaats vrijhouden voor, uh, voor iemand anders? Dat was in feite mijn vraag, als dat eigenlijk in feite mag. Want je hebt ook zo van die, van die mensen natuurlijk... die, dan, ja, die dan stoelen zetten om uh, parkeerplaats... Oh, maar, maar dat vind ik erger. Want ja, daar zo... heb ik toe dat ik dat ook durf doen, hoor. <laughs> dat is ja. Om, om, om concreet te zijn ik ben een zelfstandige, dus ik sta op markten ja? en als ik mijn auto aan het lossen ben en aan het laden dan zet ik de plaats die daarna wij, wij mogen met de auto niet op de markt staan Snap dus het. de plaats daarna reserveer ik maar als je een stoel zet of een doos dan, zetten, dan verzetten die mensen daar gewoon maar een persoon kun je niet om rijden. nee, dat mag niet, hè? niet doen hè? nee, nee, nee nee, ik vind het een heel boeiende discussie dat is ik is ook wel af of het mag ja, wel, we uitzoeken. Uitzoeken, ja, we gaan het uitzoeken. We hebben een specialist ter zaken, die gaan we zo meteen even bellen. Maar dus, uh, lieve mensen, deel vooral jouw gevoel en jouw mening. Als je met twee bent, mag je geen parkeerplek reserveren door uit te stappen. Dat is uh, het gedacht van Angelique van... PS, een stoel zetten mag wel. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Het heeft mij doen nadenken dat het in feite niet even erg is. Ja. <laughs> dat, is mooi. dat is mooi dat je toch op de radio het uh, gevoel hebt van, oh, eigenlijk was het een beetje hypocriet. Dankjewel, Angelique. We gooien het in de Groep. Fijne ochtenden. Dankjewel. Het is ja. wel mijn mening, hè? mijn eigen persoonlijke mening. Natuurlijk. En die mag er zijn. Absoluut. En morgen komt deze man. Altijd een mening klaar hoor: André Hazes. Zijn nieuwe song? Ook goed. Deel van mij. Graag. 17 over 8. De man in de spiegel zei me niet. Eerlijk, waarde boeit me niet. Want dan ga ik alleen maar maken. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn, hij begint me in te halen. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop dit weg, ik ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg geen aandacht.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 Van André Hazes, lang weg geweest en Nancy De Busser uit Damme die vertelt in plaats van een comeback vat het zo samen. Goedemorgen Peter en Kim, deze van André. Super terugkomer, alsjeblieft. Daarnet een heel belangrijk gedacht van Angelique uit Blankenbergen. Die zegt van ja, als je met twee bent en dan eentje die uitstapt om een parkeerplaats te reserveren, compleet not done. Goede reactie die binnenkomt. Ja, dat is het leuke aan dit programma. Hè. Iedereen denkt mee, dus we hebben een hele goede suggestie van Jan Hermans uit Grimbergen. Ik zou een stoel zetten met een kind erop. Ja, dan heb je best of both worlds, dat soort dingen. Yeah. Hey, zeker. Zomerdeals bij de Bijenkorf. Shop nu met korting tot wel 50%. Mode, cosmetica, interieur. Je vindt het bij debijenkorf.be oh, nee.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 Excel. Goedemorgen. morgen. Angelica uit Blankenbergen vindt dat het niet kan dat je zomaar met z'n tweeën in de auto zit, eentje stapt uit en houdt parkeerplaats, terwijl de andere zich dan netjes parkeert. En wat ze dan wel zelf doet, is stoelen plaatsen om plaatsvrij te houden, hè, zodat er niemand anders kan. Ja, de aap kwam uit de mouw. Oh. De vraag is natuurlijk, mag dat allemaal of niet? Ja, Sam Kaluwe uit Kruibeken zegt. Ik vind het het toppunt van egoïsme van de mens als iedereen zo gaat redeneren. Hm. Hm. Anne-Katrien Poelmans zegt inderdaad. Heel ergerlijk is een beetje gelijk de toeristen die hun handdoek gaan leggen om vijf uur s ochtends. om zeker een plaatsje te hebben aan het zwembad. Ja, dat. Ja, is toch ook een beetje dat. Hm. Inderdaad, hatelijk. Robert Rijt dan weer zegt. Goedemorgen, Kim en Peter. Ik dacht dat je geen voorwerpen op de openbare weg mocht achterlaten. Oh, dat. Dus ja. Sonja Chico Rijt, tine, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja, Sonja, wat denk jij? Wel, um, ten eerste, ik keur het ook niet, ik vind dat ook niet plezant als mensen ja. zomaar maar gaan, gaan staan. Maar ik vrees dat je daar niet veel aan kunt doen, omdat het is geen privéweg, het is openbaar. Uh. Uh, ik vermoed daardoor dat je niet veel aan kunt doen. We gaan het even vragen aan een specialist ter zaken, dat is uh, hajo, onze verkeersman. Dag, Hajo. Nee, goeie, goeiemorgen. Ja, wat, ja. wat mag er nu? Ja, wat mag er nu niet? Eh, wel ja, nee. Het mag dus niet eigenlijk. Hè, want oh. uh, ja, dus objecten plaatsen, het is zoals de vorige luisteraar zei, op de openbare weg. Dat mag niet. Hè, dus als je bijvoorbeeld kegels of stoelen op uh, parkeerplaatsen gaat uh, plaatsen, dan is dat uh, wat de politie noemt, privatief gebruik van de openbare weg. En dat is Verboden. Dus eigenlijk als je dat ziet... in principe heb je het recht om in te parkeren en die stoel netjes tegen de gevel van het betrokken huis te zetten. En, en, en te gaan parkeren. Nou, ik weet niet of er ruzie van gaat komen natuurlijk dan. Dus ik, dat moet je keer per keer bekijken. Ja. Maar het mag dus niet. Uh, net zoals je bijvoorbeeld ook niet mag gaan staan op een ah. parkeerplaats. Nee, ook niet. Want uh, net zoals parkeerplaatsen zijn rijstroken voor auto's of de fietsers. De, de, de fietspaden zijn ook deel van de openbare weg. Je gaat ook niet stilstaan op een fietspad en dan ...vragen aan de fietsers om uh, opzij te gaan of midden op straat te gaan staan... En vragen voor auto's om om te gaan rijden. Ja, het is allemaal de, hetzelfde eigenlijk. En ja. hoeveel boete kun je daarvoor krijgen? Ja, da, da, is daar geen boete. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet ik eerlijk toegeven. Mm -hmm. Het is ook natuurlijk... Ja, ...wat doe je? Ga je dan de politie bellen? Zegt die meneer of die mevrouw heeft daar een kegel gezet. Nee, nee. Uh, ja, dat doe je ook niet nee. natuurlijk. Hè? Dus je moet het een beetje met gezond verstand benaderen. Maar uh, openbare weg, het mag niet. Duidelijk. Dat is duidelijk, ja. man. Dankjewel, je Hajo Beekman. Graag gedaan. Voor alweer zoveel informatie. En straks gaat hij ook nog eens weten waar de file staan. Ja. Wat kan die man niet? Is niet oh. Dit is een heel makkelijk tekst, trouwens. Het liedje heet... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. kan het gewoon lekker meezingen. zingen. Was, mm -hmm. was Straks hij de... Mm -hmm. Got into an accident and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 Yeah. Church. They shook and lurched all over the church floor. You couldn't quite explain it, they'd always just gone. Trash Test dummies, dat waren ze. Ja, intussen nog veel meer vragen. zo. Effectief op een parking, als je dan staat te wachten, omdat er iemand uitrijdt. En dan is er een sloeber die er gewoon zomaar inzoeft voor je neus. Oh, dat. Maar dat, allez, sorry. Dat is zoef op je gezicht. Daar hoor ik je toch beetje. Dat, dat irriteert toch echt heel hard. Hè? Heb je daar al iemand aangesproken daarvoor? Uh, fysiek. Nog niet, nog niet. Maar je bent gewaarschuwd. Mentaal wel. Met bal voor baal. Exact. Oh. Ah, ah, ah. Hallo. Half leeg, zo meteen het nieuws uit je buurt. Eertschema. Goedemorgen. Vanaf volgend schooljaar kunnen sommige leraren een extra premie krijgen omdat ze een bepaalde specialisatie hebben. Het gaat bijvoorbeeld om leerkrachten die een opleiding volgden of willen volgen of die in de moeilijkste klassen kunnen lesgeven. En vorig seizoen kreeg Voetbal Vlaanderen meer dan 6.800 meldingen binnen over fysiek en verbaal geweld van spelers en van supporters. En daarom komen er strengere straffen voor geweld en er is ook een nieuwe campagne onder de naam Doe jij dat thuis ook? Kun je dat nog eens... Je kijkt ja. dan ook naar mijn schema. Doe jij dat thuis ook, Peter? Uh, nee, nee, dat ben ik niet. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Niki van Driessen. Enkele burgemeesters van de Vlaamse Ardennen zijn ontstemd... over de nieuwe ruimtelijke plannen van de provincie. Volgens de burgemeesters zouden tegen 2050... huizen en bedrijven moeten wijken voor natuurcompensaties. Ze vrezen voor onteigeningen. In Markendal zou de impact groot zijn, zegt burgemeester Joris Nachtergalen.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 Drie-vierde van de inwoners van Kruijbeke is voorstander van een fusie. Dat blijkt uit een online-bevraging die de gemeente half april lanceerde. Of ze een fusie met Beveren, Zwijndrecht of beide willen, dat is niet duidelijk. De buurtbabbels die Kruijbeke in de deelgemeente organiseert kennen weinig succes. Mensen krijgen er informatie over een mogelijke fusie en kunnen ook vragen stellen. Inwoners die wel kwamen benadrukten dat ze bij een fusie vooral hun authenticiteit willen behouden en dat ze niet voor alles naar Beveren of Zwijndrecht willen.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 En voor elke kleurengroep zal ook een apart tarief gelden. Het wordt weer een vrij zonnige, droge dag met een mix van wolken en opklaring. Het blijft wat aan de koele kant door een noordelijke wind. Temperaturen rond de 17 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws zijn nog specialisten zaken, nu gewoon ook... om verkeersman, vertel eens Haio. Ja, goedemorgen. de files naar Antwerpen. Uh, het is... Uh, ja, geen goede situatie op de A12... vanuit Boom naar Antwerpen... want door een ongeval net voor de bevrijdingstunnel... is die tunnel nog steeds helemaal afgesloten. Je moet dus op dat punt... Ja, verplicht de Jan van Rijswijklaan op, ofwel... die Jan de Vos-tunnel in. Dus probeer dat stuk... vanaf Aartslaar eigenlijk al... van de A12 te vermijden, want we meten daar nu... vertragingen van bijna drie kwartier. Eventueel is de E19 naar Antwerpen... een uh, alternatief, maar... Ook rekening met uh, ja, toch flinke problemen ook op de kleinere wegen in Wilrijk uh, tot in Edegem, zeg maar. Dat komt omdat veel mensen aan het omrijden zijn. De andere files naar Antwerpen, een uh, kwartier zie ik van voor Kruibeken. 10 minuten vanaf sint Jop op de E19. Nog 20 minuten vanaf Massenhoven op de E313. Uh, dan Antwerpse ring richting Gent is nog zo'n 10 minuten aanschuiven. Dat valt wel mee. En naar Brussel hebben we vertragingen van uh, maximaal een kwartier. Eigenlijk uh, valt dat ook wel mee. Vanaf Afligem op de E40 zie ik vanaf Zemst ook, eh, vanaf Everberg... en ook nog een klein beetje tussen Aarschot en Holsbeek. De binnenring rond Brussel, daar wel nog twintig minuten geduld oefenen... van Grootbijgaarde tot Vilvoorde... en op de buitenring tot slot een kwartier van Wezenbeek tot Zaventem. Zorgeloos op reis met VAB Pechverhelping. Ook voor je motorhome.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 Luister nu even goed elke week. Elke week sluit ergens in Vlaanderen één slager. Margot van de Regio komt er amper bij, dus gaat Hotelschool ter Groene Poorten uit Brugge iets proberen doen aan het probleem. We studeren er 120 af per jaar, maar er worden maar 50 studenten echt slager. Waarom zou je het wel gaan doen wat je hoort en ziet Margot van de Regio nu in de app van Radio 2? In de slagerij van Lieselot in Rollenham Kapelle in West-Vlaanderen. Lieselot, ja, die ken je. Ja, die deed mee aan de Mollo Play 4. En dit vooral heel, heel goede preparé, zei ze zelf. Ja, Margot, die... vertel eens. Ja, een bekende slager inderdaad, met bekende preparé. Ik heb hem hier binnen al zien liggen, hij ziet er heel goed uit. Maar Swat, ik ben hier niet om het te hebben over preparé. Alhoewel, Jawel. zonder uh, slager is er natuurlijk geen preparé. En Lizelot, daar zit hem net. Het probleem, slager wordt een knelpuntberoep. En jij vindt dat heel jammer, want voor u is het echt een droomjob. Hè? Ja, inderdaad. Wij doen het super graag. Uh, het is wel hard werken, maar als je dat samen kan doen... Allee, wij, wij, ja. Het is, het is echt mijn droomjob. Ik had nooit Sorry, ik had het nooit gedacht dat het mijn droomjob ging zijn, maar het is het wel geworden. Ja, want jullie maken echt mensen gelukkig, vertel je me daarnet. Ja, inderdaad. Ze komen binnen en ze hebben honger. Hungry is ook een woord voor een reden. Um, ik ben zelf ook zo, als ik honger heb, dan word ik boos. En ze komen binnen en je ziet dat dan ook, ze nemen een droog worstje mee of iets vooral te knabbelen in de auto... En uh, ze gaan gewoon gelukkiger buiten. Ja. Dus het is voor jou een droomjob. Ter Groene Poorten Die vindt dat ook. Daarom dat ze vandaag die aanwervingsdag uh, lanceren om slagers in opleiding uh, binnen te krijgen. Ze willen ook een paar vooroordelen over slagers de wereld uithelpen. Ik heb hier de lijst bij mij. Ten eerste, het zou een mannenwereld zijn. Maar jij bent al het wandelend voorbeeld dat dat niet zo is. Oké, okay, je hebt wel samen een slagerij met jouw man. Maar hij is wel jou gevolgd. Ja, inderdaad, hij is meegevolgd. Uh, ik had tegen hem gezegd, toen dat ik nog studeerde, hij deed ook iets anders. Ik zou eigenlijk de slagerij willen doen. En dan zei hij ook tegen mij, ik zou dat mega graag ook doen. Dus uh, ja, hij is mij daarin gevolgd en ben wel blij, want alleen ging het niet gelukt zijn. Uh, mijn mama heeft het lang alleen gedaan, nadat uh, mijn papa gestorven was. Maar dat was wel heel moeilijk en heel lastig voor haar. Ja, dus... want dat, dat brengt mij meteen tot het, voor, uh, het volgende vooroordeel. Het is hard werken, hè? dat zei je daarnet ook al. Het is inderdaad hard werken, maar als je iets graag doet, dan valt dat allemaal wel mee. Want als je vijf uur moet werken en, en je doet het niet graag, is dat vijf uur te lang. Dus in ons geval valt dat allemaal wel mee. Okay, laatste vooroordeel, de mensen eten steeds minder vlees, dus waarom zou je in godsnaam nog slager worden? De mensen eten inderdaad een stuk minder vlees, maar ze kiezen wel bewuster. Beter vlees, dus ze komen eigenlijk wel meer terug naar de slagerij. Je ziet hier een trend veranderen. En uh, ze li eten liever een goed stukje vlees per week, dan iedere dag iets minder goed. Oké, okay, en hoe is die opleiding als slager? Is dat een zware opleiding? Dat is een intensieve opleiding, maar je leert er veel uit. Uh, ze begeleiden nu. oké, okay? er is ruimte voor fouten te maken en je komt alles maar één keer tegen. Dus. Is dat dan zo met karkassen opensnijden en al? <lacht> dat is inderdaad, maar... Uitbenen en zo. Nee, ik doe dat nu niet meer zoveel. Ik had dat wel moeten doen tijdens mijn opleiding. Maar ja, dat was wel ietsjes zwaarder voor mij. Ik deed dat ietsjes minder graag. Dus ik heb geluk dat Xavier dat nu doet. Oef, oef. Gelukkig is Xavier er. Jullie hebben ook twee kinderen samen. Is er daar al uh, motivatie voor want, uh, onze kindjes zegt altijd dat hij slager wil worden, dus uh, wij gaan ook een keer een bezoekje brengen aan de Groenepoort. Voilà, dat is toch al minstens één iemand die die titel van knelpuntberoep van slager wil wegwerken. En hopelijk volgen er nog heel, heel veel meer. Ik, Mar zie, dat, ik zie dat de zon in, jou, in jouw ogen zit. Ja, maar hè, ik heb nog ja. een heel belangrijke vraag. Ja. Uh, wat ga je meebrengen vandaar? Zo'n hoogworstje of... Allee... Er kan van alles, zegt Er kan werkelijk van alles. komt helemaal goed. Dank je wel. Als je het wil zien allemaal, het morgenmorgen in onze, in onze Instagram natuurlijk. Hangry, Was lang geleden dat ik gehoord heb? Hoorden jullie ook kwaad? Ik niet, want uh, Shema heeft dat regelmatig. Hè? Ik hoor dat ik hier wel eens. dat regelmatig. Ja, ik kan echt niet zonder eten. Is dat iets vrouwelijks, dat uh, vrouwen kwaad worden als ze boos? Uh, als ze boos zijn ook. <lacht> <lacht> maar als ze honger hebben? Hebben mannen nooit honger dan? Jawel, maar... Ik vond het ook een vreemde vraag. Ik word daar nooit boos. Je ziet, ja, zover. Ik zou, ik zou afronden. <laughs> Dagen met gehakt, kijk, goede reclame de slager. Rimmel van het groene woud. Ik voel me nachten met de cha cha Je hebt wel een beetje wakker gelegen, Kim van Acht. Een dramatisch verhaal meegemaakt gisteren. Ja, ja, echt. Ik was mijn zoon nog naar de voetbaltraining gaan brengen en halen, hm. en ik heb voor de eerste keer in mijn leven, ik had dat nog nooit voor gehad, een dier doodgereden. Ik heb, ja, per ongeluk hè? over een duif gereden en ik vond dat echt verschrikkelijk en ik voelde mij super schuldig. Oh. Maar, ja. maar ik dacht, hij gaat wel vliegen. Waarom gaat hij niet vliegen? Ja, maar de, ja, je moet doorrijden, hè. Alleen, ja... Niet... Ja, ben ook doorgereden, hè. Ja. Als je stopt dan en er botst iemand op jou, dan ben je fout. Ja, maar ik vond het echt niet leuk. Het is niet leuk, nee. Dat is goed. Maar dat gebeurt moordenaar. heel veel, Kim. Er worden jaarlijks miljoenen wilde dieren aangereden in ons land. Ja, maar tot, tot gisteren was ik daar nog geen dader van. En gisteren ben ik één van die mensen geworden. En, ja, tot ben je een deel van de statistieken. Wauw. Zo snel gaat het. Ja. Maar hey, het is oké. Okay. Ja. Ja, ik kan erover praten. Gelukkig ja, is er ook nog Wilfried uh, over dode duiven gesproken. Wilfried Kortleven uit Antwerpen. Dag Wilfried, goeiemorgen. Goedemorgen, deze morgen. Ja, Wilfried had nog een belangrijke ja. oproep. Het gaat over straatvinken. Wat is straatvinken? Straatvinken, dat is een. een, een ja, van de Ringland is dat eigenlijk. Gestart. Dat is al enkele jaren dat wij tussen vijf en zes uh, s'avonds uh, in de straat gaan zitten. En dan gaan wij per kwartier gaan we tellen hoeveel vrachtwagens, bussen, trouwens, uh, bestelwagens ah. en zo verder. Die is als centraal uh, op de ouderwetse manier en dan geven we dat door aan uh, straatvinken en dan wordt er in september of zo, oktober wordt er dan uh, het uh, rapport gegeven hoeveel hoe waarzet er rode straten zijn dus, en zo Oh, ja, ja, ja, ja, ja. zodat ja, ja. je op die manier kan zien waar het drukker geworden is of niet mm. straatvinken ja, ja, zo, zo. Ja. straatvinken eten, ja, dat is gelijk toontjes, hè maar het is blijkbaar niet streepjes trekken ja. Ja, het is niet alleen in Antwerpen, het is blijkbaar ook overal kun je, kun je gaan straatvinken dankjewel Wilfried, ah, eh, en mm. je hebt geluk, er is mooi weer en dan wil ik ook nog gezond, dat je even aandacht geven aan de critical mass morgen ook in is oké okay. dat de is dan, uh, vrijdag, ja. vrijdag ja. dat is elke laatste vrijdag van ja. de maand uh, gaan we met hier een fietsers onder begeleiding van de Antwerpse politie de fietsbrigade, die een fantastisch werk doen ten andere, gaan we door de stad rondrijden waar alle kruispunten worden dan bezet door fietsers en uh, de, blijkbaar is er morgen ook een uh, uh, vrijdag ook een, uh, een herdenking een minuut stilte aan de pantijmertjes, waar er uh, een tijd geleden nog een jonge vrouw uh, doodgereden is Plot, ja. door een uh, vrachtwagen en er gaat een minuut stil te houden, blijkbaar, heb ik gezien. Zeg, wel, Frit, um, mag ik jou... Daarin? Ja, dankjewel ja. voor je mooie boodschap. En er is ook een mooie mm -hmm. boodschap in de app voor jou, want je hebt de groetjes van, en die kennen wij allemaal, Sharon Slegers. Dat is jouw schoondochter. Mijn schoondochter, inderdaad, ja. Is het een goede schoondochter? Vier op, vier op, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat een dat een de radio, hè. Het ah, werkt ja. voor Radio 2, dus dan is dat... Ideaal. Kan niet Zijn je anders, Wilfried? Een toffe madame een toffe radio. Dank je wel, Wilfried. <laughs> om even de agenda te overlopen. En heel veel succes met het straatvinken vanavond. Zo doen, da -da. Dank je, Wilfried. Goed systeem, zeg, straatvinken. Hopla. Hier is een soort straatvink. Alhoewel, die komt niet veel buiten, die mensen. Justin Bieber...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 I miss your touch You're the reason I believe in love Maar gelukkig het het heeft het overleefd. Ja, ah, wel, dat heb ik dus kunnen ontwijken vorige week. Ah kijk, dan heb je toch een dier gered. Sorry, ik was dus die... nog altijd in rouw over. Het uh, is oké. Okay. Een slechte daad. Ja, zo erg is het ook allemaal niet. Het is vijf voor negen, inspecteur Sven. Volgende week dan gaat het vooral over de belastingen, ja? maar vandaag ga je echt diep vertellen. Ja, ik ga het hebben over de darmflora. Oh. <laughs> over die actieve bifidus, dat, ja, die term die we kennen van op yoghurt, is dat echt iets bestaat, dat, is dat een wetenschappelijke term en is dat inderdaad echt belangrijk om er dan extra van te gaan nemen om beter te kunnen kakken. Dat is het, is het dat eigenlijk. Daar gaat het eigenlijk door. over, hè. Het is toch Ja, want ik, ik zag uh, vroeger altijd reclame. Was het nu Marlène de Wouter die daar reclame voor maakt? Of wie was dat nu ook alweer? Ja, ja dat is Ik denk wel dat die goed kan gaan. Ja, ja. ja Echt, maar euh, Peter, dan moet jij, jij dat wel. vooral niet eten, hè. Je nee. had al zoveel Nee, het is dat. is al goed geweest. <laughs> maar genoeg over onszelf. Zometeen <laughs> ja. veel plezier met Biffy dus. Uh, en ook wel Sven, de inspecteur van Radio 2. <laughs> we verwachten ons eerste kindje. Daarom zijn we hier. Kijk eens hoe schattig die eerste kleertjes...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 Shoppen bij moleculen in Vichten is zoals een eerste lente terraske doen. Het zonnetje schijnt. Het oh, is een goede 21 graden. En je begint zo een beetje een te krijgen. En dat geniet. En vooral, je geniet er extra van, omdat je weet dat er ook veel terrasjes gaan volgen. Zeker. Net als bij moleculen, want tijdens de opendeurdagen krijg je bij elke aankoop van 50 euro gratis kleding ter waarde van 10 euro. Haast je, want de actie loopt nog tot en met Pinkster Maandag. Moleculen is het hele Pinksterweekend open. Als je echt wilt shoppen. Dan...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 Sticht schat over ons interieur, hè? Ja. Zouden wij die staanlamp een keer niet vervangen? Ja.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 Zeg, rijdt Molle hier nu mee aan Golkar door je magazijn? Nee, nee, dat is een nieuwe schropzuigmachine. Sinds de mannen van Kerkers Center van Mol die hier zijn komen installeren, is hij er niet meer afgekomen. Oei, dat moet ambetant zijn. Ambetand? Maar nee, het is hier nog nooit zo proper geweest. <lacht> Kerkers Center van Mol. Gespecialiseerd in alle reinigingsmachines en bekend om zijn unieke servicedienst. Kom eens langs in Temse Diksmuide en Oudenaarde of ga naar kerkervanmol.be. Ook voor particulieren.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 Het staat op een potje yoghurt, actieve bifidus. Op wat slaat dat en is dat echt beter voor je darmflora? Ik voorlees zo meteen na het VRT-nieuws met SEMA. Elke dag,